Daar zijn we. Nou, dag beste mensen, daar zijn we weer. Hallo. Het is een uh, uitzending van uh, Wobot Radio. Dinsdag uh, de 10e. Het is 7 uur. En uh, een hoog hebben uh, gast op bezoek, de heer Polak. Welkom. Hallo. Erg, uh, erg, ja, ik, ik zei het al, ik ben vereerd. Plezier met elkaar. Dat is goed om te horen. Ja, he? Dat heb ik dan toch bereikt in mijn leven. En uh, nou, ik, ik, ik, ik vond het zo leuk ook om Frederik Polak te vragen, omdat uh, Frederik is best wel uh, betrokken bij het, uh, het je zou kunnen zeggen het denken over het Nederlands uh, drugsbeleid van uh, dat uh, yeah, je bent uh, actief bij de stichting drugsbeleid die dus ja. plannen heeft gemaakt voor hoe het anders zou kunnen om in wezen toch iets te regelen van de achterdeur bijvoorbeeld uh, en uh, je bent betrokken bij het enkot, ik zag je in die hoedanigheid uh, Antonio Costa een vraag stellen die, die, waar hij zelf om vroeg, maar waar hij geen antwoord op wou geven. Die die nog steeds niet beantwoord heeft. Zo'n ja. is ook een mooi filmpje voor ja. We hebben het een keer uitgezonden volgens mij is het wel. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat zou kunnen. Oh, ik, ik Enkelt niet... heeft meer gedaan. Enkelt uh, Stichting Drugsbeleid. Meer dan alleen voor de achterdeur. We, hebben dan, we zijn begonnen eigenlijk met een rapport over de algehele legalisering. Of tegenwoordig gebruiken we liever dan de woorden uh, wettelijke regulering. Of in ieder geval uh, regulering om aan te geven dat het maar niet helemaal vrij is. Maar dat het toch echt wel de bedoeling is om daar regels te stellen. Maar we hebben dus een plan opgesteld voor de regulering van alle nu nog verboden roesmiddelen of drugs. Dat wou ik er even tussendoor zeggen. Nou, kijk, je snijdt daar meteen natuurlijk een heel belangrijk onderwerp aan. Want regulering, dat, dat is natuurlijk een ding wat we op heel veel vlakken met. ...heel veel verschillende dingen hebben. Niet zozeer specifiek met drugs. Het verkeer is ook geregeld. Ja, dat is de uh, belangrijkste taak van de overheid... ...om waar dat nodig en zinvol is... ...regels te creëren. En als het nodig is, moet dat in de vorm van wetten. Maar het kan soms ook op andere manieren. Maar dat moet de overheid doen. En uh, op het gebied van de drugs... ...hebben ze dus het op een hele verkeerde manier aangepakt... ...met een totaal verbod... Of totaal is niet helemaal juist, want het uh, gebruik is dan toegestaan, ook van de, van de harddrugs in Nederland. Maar bezit en verder alles is verboden. En ja, dat is dus een rampzalig uh, fout geweest die gemaakt is en waar men maar in blijft volharden. En daar zijn we dus aan bezig, de Stichting Drugsbeleid uh, is... Ja, in Nederland heb je niet echt een goed woord, ervoor. in het Engels heet het dan advocacy uh, group. Dus uh, alsof je als soort advocaat werkt voor een, dus niet voor iemand of voor een, een bedrijf, maar voor een issue, voor, voor een idee, voor een maatschappelijk probleem, voor de bepaalde oplossing van een maatschappelijk probleem. Verwoordingsgroep. Om dat over te brengen. Je zou lobbyen kunnen zeggen, maar lobbyen wordt natuurlijk weer zoveel. ...in verband gebracht met dat je voor een groot bedrijf zakelijke belangen aan het bent... ...en dat is hier niet het geval. Het gaat tegen de belangen in van een heleboel mensen om de drugs te legaliseren. Dat zal een heleboel mensen in hun portemonnee raken. Je weet niet precies wie, maar dat is zeker een van de redenen dat het zo moeilijk zo weinig opschiet... Uh -huh. Nou ja, we hebben het hier al, ook met Erik Vromberg bijvoorbeeld wel eens gehad over wie, wie zijn nou die mensen die dat, die, die verboden uh, vasthouden. Ja. En daar kwamen we eigenlijk ook tot, uh, tot de conclusie dat dat alsof dat moduleert. Dus dat, dat kan ook verschuiven. Dus op een gegeven moment is er een verbod en dan na verloop van tijd in tegenwoordig heb je natuurlijk een hele in wezen een hele uh, verbods-instandhoudingsmachine die verdienen nu hun geld eraan toen het verbod kwam was dat nog wat minder en ja, aan de en andere de, kant de, uh, ja. bijvoorbeeld de, de, de, de grote farmaceuten die natuurlijk uh, in een heel aantal planten, niet eens specifiek de nu verboden middelen maar nog veel meer, alle, allerlei middelen zien die ze niet kunnen patenteren en die dus wel voor hun een, een heleboel uh, ja, uh, concurrentie zouden betekenen. Ja, maar toch daarbij denk ik dan die hebben ze er komt al zoveel geld binnen, dus die hebben dat niet echt nodig. Als je ziet de omzet van farmaceutische industrie wereldwijd. Dat is zo enorm. dus ja, Als dit daar meespeelt vind ik wel... Nou ja, het kan marginaal meespelen. Maar daar staan zulke andere belangen op het spel. Dat je dat kan het je haast niet voorstellen. Maar ik denk eerder dan nog aan bijvoorbeeld wijn. En de, ook de tabaksindustrie. Maar vooral de wijn en de drankindustrie in, in Frankrijk. Dat Frankrijk zo... Uh, moet zeggen reactionair is op dit gebied... ...zo vasthoudt aan de prohibitie. En dat is nu weer te verwachten met president Sarkozy... ...dat dat weer harder wordt. Dat heeft... ...ja, je kan het nooit bewijzen... ...maar heeft, uh, ik denk dat het ook met de wijn te maken heeft. Zoveel Fransen zijn op een of andere manier... ...financieel betrokken bij de drank... Uh, of het nou is in restaurants of in winkels en cafés. En uh, of direct bij de wijnbouw. Dat, ja, dat zou hun echt raken wanneer cannabis uh, ja, gelegaliseerd was. Want, ja, je kan er veilig van uitgaan dat er als dat zo is. Dat er dan meer uh, cannabis zou worden gebruikt en minder wijn. Dat denk ik eigenlijk wel. Dus dat kan ik ook niet bewijzen Canada's hoor. Als concurrent van de, de alcoholconsumptie. Ja, want in ieder geval andersom is het zo. Heel veel Nederlanders die ik ken die hier regelmatig uh, blowen. Als die naar Frankrijk gaan met uh, vakantie. Mm -hmm. Dan stoppen ze een paar weken. En mm -hmm. in die tijd daar drinken ze twee keer zoveel. <laughs> ik weet niet of het twee keer zoveel is, maar wel ja, meer. Ja, nee, ik kan me daar wel. Ja. Hm. Dus op zich het stoppen met... Uh, met marihuana dat is niet zo moeilijk maar het uh, dan helemaal niks gebruiken dus dan ga je weer meer alcohol gebruiken dat uh, geldt voor mijzelf trouwens ook ik neem geen risico's als ik naar Frankrijk ga ga ik echt geen, uh, geen wiet meenemen en die wiet die je daar misschien krijgt van de mensen is vaak niet zo'n goede kwaliteit dus dan uh, ben ik gewoon uh, klassieke alcoholist hoor ik dan maar okay. Ja, in Frankrijk komt dat bijna niet voor, hè? Alcoholisme, is zo Nou. Nee, alle onderzoeken, maar. dat komt bijna niet. Oh, ja, dat, dat zeggen ze. Nee, maar daarom, ik denk dat je wel heel goed zit met dat wijn en drank heel belangrijk is in Frankrijk. Ja. Want alcoholisme als kwaal komt zo goed als niet voor daarin. Nou. Ja, in het echt wel. Ja, in precies. Papier, oh, dat wordt in de, ja. Nou, ja, ja, de Mensen die ook werken in de uh, wetenschappelijke benadering, of in de zorg, om het maar zo te oh. zeggen, die willen. Net als dat in Nederland is. Die willen juist alcohol en roken, tabak. Willen ze eigenlijk betrekken bij hele, ja, het beleid van de drugs. Willen ze gewoon uitbreiden dat daar ook alcohol, dus er gewoon erkend wordt dat alcohol en sigaretten, dat dat ook onder drugs zou dat behoren. een echte uitleg te vallen. Is feitelijk, is dat ook een feit? Ja, nou, dat, dat, kijk, dat, dat is, is gewoon een feit. Bij alcohol. de echte, wat? Dat uit, uit, no, is de in de afspraken internationaal. Yeah. Uh, ja, ja, ja, ja, sorry. Ja, daar staat alcohol wel tegelijk. Ja, maar daar houdt de Verenigde Naties, het UN mm -hmm. Office for Drugs and Crime. Houdt zich daar niet mee bezig. Ja, met maar, alcohol. maar dus in in de juist in die uh, definitie uh, van bij de definities van de de VN, daar kwam ik dus tegen. Hoe ze dus het hadden over uh, uh, alcohol and other drugs. Dit speciaal om dus aan te ja, ja, ja. geven dat alcohol ook een drugs ja. is. Nee, er en... zijn mensen die dat wel zien. En ik denk ook van de WHO, dus de World Health Organization. Die willen dat ook. Dus eigenlijk helemaal vanuit de gezondheidskant... Wordt dat zo naar voren gebracht? Alleen, dan is ja. dan in, in het dan in, het, in de praktijk, is dat and other... Is er tussenuit gevallen... en dan lijken het net twee verschillende. Ja, ja. Dus dan hebben ze het over alcohol ja, oh, en drugs. drugs. Ja, ja, en dat ja. wordt dan vervolgens. Dat is misleidend dan weer. Ja. Dat gaat heel misleidend. Maar maar het ja. Staat and ja, ja, ja, ja. Dat, ja. Was, de, dat was de definitie ja. die ik tegenkwam. Dus ja. uh, alcohol en other drugs. En, en, en wij, ja. wij hebben het wij dan, Stichting Drugsbeleid, hebben het eigenlijk alleen over. Alcohol Vanwege de, nou ja, de mogelijkheid om te vergelijken met het beleid van de ene stof met de andere stof. Die vergelijkbare problemen kunnen opleveren. Dan las ik trouwens weer ook de, de andere kant gebruikt dat ook. Hè, de vergelijking met alcohol. En dan zeggen ze, ja alcohol en sigaretten dat geeft zo enorme problemen. En eh, willen we dat dan ook met die andere drugs. Alsof het... Vanzelfsprekend is dat het gebruik tot die hoogte zou toenemen. En ja, daar hebben ze ook helemaal geen enkel bewijs voor. Nee, dat is alleen maar. Dat, moet dat wordt alleen maar als. Ja, eigenlijk als vanzelfsprek, vanzelfsprekend verondersteld. En de hele sfeer waarin altijd over drugs wordt gesproken is ook zo. Dat werkt ook die kant op. Alsof we, ons, we zitten achter een soort dijk. En als we niet uitkijken, breekt die dijk door. En dan spoelt het over ons. En er zijn dus dapper. Daar wordt er helemaal goedkoop van, zou ik denken. Maar ik denk niet dat er meer mensen gaan gebruiken. Nou ja, kijk, we kunnen het niet helemaal weten. Het kan best dat er wat meer mensen gaan gebruiken. Het, het is wel zo, zo, langzamerhand staat wetenschappelijk wel vast dat de omvang van het gebruik van middelen, dat dat zijn eigen, ja, zijn eigen logica heeft, dat dat vooral van de culturele en sociale en de historische noem maar op dingen afhangt en maar een heel klein beetje van het gevoerde beleid of het nou uh, in gevaar brengt dat je de gevangenis in moet of uh, dat je gedwongen behandeld gaat worden, dat soort dingen spelen bij beslissingen van mensen om te gebruiken een uh, hele kleine rol, niet helemaal niks maar heel weinig ja. en uh, ja dus dat wordt als vanzelfsprekend wordt ons bijgebracht dat die middelen zo gevaarlijk zijn dat als we niet uh, dat voortdurend blijven bestrijden dan worden we erdoor overspoeld en dat heeft minister de uh, vorige minister van Justitie Donner op een gegeven moment hij heeft dat nooit volgens mij in het officieel of het is niet ergens verschenen maar dat heeft hij ergens in een, in een toespraak gezegd dat eh, ja, het is moeilijk om het succes van het drugsbeleid dus aan te tonen om het te meten zei hij. dat is een jaar of drie geleden nu en eh, het succes blijkt namelijk daaruit dat het ongeveer zo blijft zoals het nu is want vergelijk het met een lekke boot dat je dus aan het hozen bent om het water eruit te gooien. En het, het succes is dan dat die boot niet zinkt. En dat je dus erin slaagt om die boot drijvende te houden. Ja, dat is een hele rare vergelijking. Want dan kan je ook onmiddellijk dan zeggen... Nou, trek die boot dan eens op de kant. En repareer die boot. Zorg eens dat het, uh, he, dat, uh, nou, het niet meer lek is als die lek is. Maar goed, zover kom je niet eens. Of, want... of misschien zou je de vergelijking kunnen maken... dat wellicht de Amerikanen een veel groter hoosemmeltje hebben dan wij. En dat wij dus met een theekopje die boot nog drijvende houden... terwijl de Amerikanen inmiddels met een gigantische lenspomp... En dan uh, staat het water <laughs> hoger in de ja. boot. Ja, ja. Nee, precies. Dus als je doorgaat... maar het is ook iets dat kan niet zeggen... En dan is het, ja, als hij nou maar zorgt dat hij geen vragen en zo hoeft te beantwoorden, want dat was bij die gelegenheid, daar kon dan verder niet gepraat worden. Dus ja, dan blijf je met een heel onbevredigd gevoel achter dat iemand wel de gelegenheid krijgt om zulke onzin te praten, maar je kan er niet tegenin. En dat gebeurt heel vaak als het over drugs gaat. Dat, dat, is, dat is iets wat wel ontzettend in het oog springt. Ja, ja. Ja. Dat, uh, dat was zeg maar, om even, even dus aan te halen wat ik je, waar ik je laatst zag dan op televisie bij Theodor Holman. Mm -hmm. Met uh, mevrouw Siska Jolsma, van ja. het CDA. De woordvoerder of voerster. Dat weet ik nooit wat je nou eigenlijk moet zeggen. Drugswoordvoerder van het CDA. Ja. ja, en dan is nog... Dat moet je haar wel nageven. Zij is wel iemand die er nog wel wat van af wist toen ze eraan begon. Dat is nog alles anders. Er zijn mensen die woordvoerder worden van hun partij en die echt helemaal niets van het onderwerp afweten. Mijn eigen partij, de PvdA, heeft dus een paar jaar geleden het woordvoerderschap toevertrouwd aan Thanassis Apostolou. een hele aardige, intelligente man. Maar hij was theoloog. En waarom ze die man het woordvoerderschap drugs hebben gegeven, drugsbeleid? Ja, dat vind ik dus. Daar kan je allerlei uh, achterdochtige fantasieën over hebben, maar dat kom je nooit meer te weten waarom ja, dat. Maar. Ja. maar die heeft zich in de loop van de jaren heel goed ontwikkeld. Maar daar heeft hij wel een jaar of, uh, nou weet ik veel, vijf of acht voor nodig gehad. En uiteindelijk heeft hij die motie ingediend. Dat uh, achter de achterdeur van de coffeeshops geregeld ja. moest worden. Maar daarvoor heeft hij wel jarenlang meegelopen. En ja, gewoon ook in dat vaste stramien van. Uh, toch ook allerlei onzin en verkeerde maatregelen ondersteunen. Ja, Maar ik zag hem ook bij die hoorzitting voorafgaand aan. Ja, dat hield hij hield nu een goed verhaal. En daar hield hij nu een heel ja. goed verhaal. Ja. Ja, en dan, nee, dat ik, het, is, dan vond ik het vooral heel jammer dat dan de huidige woordvoerder, woordvoerster van de P van de A, Lea Bouwmeester, ja. die maakte op mij bij dat drugsdebat een hele zwakke indruk. Die, die kwam echt. Uh, tevoorschijn alsof ze vooral een aantal instructies met zich bij zich had. En nou ja, verder helemaal niks. Proog, maar, ja. maar, maar jij maar, je bedoelt nu het debat zelf? Nee, ja, dat, bij, dat ik, was bij het debat ja, zelf. Die dag was ik niet in het land, dus ik heb dat helemaal dat niet was gezien. Echt, en ik, dat was op het beschamende ja, af. Uh, ja, ik hoorde dat ook andere partijen daar beter waren. Dat, uh, trouwens ook, hoewel die zich dus erg inspant voor uh, Boris van der Ham van D66... Die ...zich heel goed ingewerkt heeft... ...en die ook die quiz gewonnen heeft... ...toen bij Spuiten en Slikken... ...over drugs... ...met, met allemaal bekende ja, Nederlanders... ...was hij degene die er het meest vanaf wist. Okay. Maar ik hoorde dus... ...ja, wij mensen vonden hem toch ook tegenvallen... ...in dat uh, debat toen... ...en die vonden eigenlijk nog... ...of het nou GroenLinks was... of ...de SP die, ...die eigenlijk beter... Christa van Velsen, die was uh, vrij scherp. Ja, die is van de SP. Uh, en dan was er nog zo'n vrouw ook van uh, GroenLinks. Die, was, die twee die waren eigenlijk het beste, ja, vond ja. ik. Ja. ja, dus dat was ook teleurstellend, vond ik. Ja. Maar dus vooral die, die Lea Bouwmeester was echt... Die, die, ging vooral, ...die haakte vooral in op allerlei dingen waar je dan toch... Alweer kunt beginnen met je repressies. Over ja, maar elke vorm van overlast. dat moet wel erg hard worden aangepakt. En in die zin van dat. Ik kan me voorstellen dat ze dat dan kiezen als een beetje een soort veilig gebied. Ja, waar, ja, ja. waar je van nou daar kan je dan, daar mag je eventjes laten zien. Je moet zien, wel laten je zien te melden dat je hebt hebt en en, niet bang bent om hard op te treden. Ja, ja, ja, ja. Terwijl ik zie dat dan ook op een gegeven moment al een beetje weer als een soort voorportaal van, uh, daar kunnen we dan uh, uh, van, van het sloopwerk. Omdat inmiddels zie ik om me heen ontzettend veel dingen die ik eigenlijk veel meer overlast vind veroorzaken in de regel denk ik dat, dat zeker bij een koffieshop de mensen waarom, wij willen helemaal geen overlast veroorzaken dus daar ben je volop mee bezig en als ik dan ga vergelijken dan vind ik dus bijvoorbeeld de supermarkt hier om de hoek in hoge mate veel meer overlast dus met die vrachtwagens voor de deur en zo. Er wordt regelmatig ja. de straat geblokkeerd. Er komen heel veel alcoholisten op af op hun goedkope drank. Ja. Uh, er ontstaat veel rotzooi. Ze zijn erg veel open. Ze zijn op zondag vaak ook open. Uh, de, de, de, af en toe dan moeten er twee man bewakend personeel in die winkel staan. Kennelijk hebben ze zo'n probleem met diefstal en andere zaken. Dan, en dan denk ik, hè, dus, de tijd terug ja, maar dat is, de is iets wat natuurlijk maatschappelijk Verder aanvaard is. Dat hebben we allemaal nodig, die supermarkten. Dat is. Uh, ja. Daar je. begin je niks tegen. Nee, maar dan, je, dan zie je ja. dus wel hoe die overlast. Ja, ik ja. vind dat ook een, in die ja. zin een discutabele factor. Ja, erom. nee, de, het hele woord. Want je zegt, voor de sprake is van overlast. zou je eerst last ergens van moeten hebben. Niet meteen ja. overlast. Dat woord is al heel gek. Dus zodra er iets aan de hand is, hebben mensen overlast. Dat, dat kan helemaal niet. het begint met last en dan als het heel erg is kan je het op een gegeven moment overlast noemen lijkt mij. Ja. maar ja zo, dat, dat je ergens last van hebt dat, kom, dat, dat komt al helemaal niet meer voor. Dat is te licht, <lacht> te licht. <Ja>, nou. <lacht> maakt geen nee, indruk. dus door het overlast te noemen <lacht> maak je er al iets zo ernstigs van dat er ingegrepen zou moeten worden. en dat is natuurlijk uh, lang niet altijd het nou, geval. maar goed, ik ben erg op die dat woordgebruik in de hele alles wat met drugs te maken heeft en de drugsbeleid is ook het woordgebruik en de taal die gebruikt wordt erg belangrijk. Ja, dat is vaak heel fnuikend ja. hoe daar een soort een boodschap al in ja. ligt en een bepaalde. Ja. Je kan ook horen tendens. dus aan de woorden die mensen gebruiken al vaak wat ze vinden. Ja. Ja. Als je het woord roesmiddelen gebruikt zoals ik, dan ben je al zo ongeveer een legalizer. En uh, misschien, misschien is dat ook al zo dat je daar aan te herkennen bent. Dat zou kunnen. Het uh, ja. zou, zou iemand kunnen onderzoeken natuurlijk. Er is een boek van een uh, Schots uh, uh, psycholoog, John Davies. Dus niet Davis met, met D-A-V-I-S, maar Davies. Dus dat het laatste is dan een I-E. Dat is een hele bijzondere vent. Die heeft een boek geschreven, Drugspeak. En in dat boek zegt hij dat je aan hoe iemand praat... Als je met een, een problematische drugsgebruiker praat... Dat aan hoe die praat kan je horen... Niet alleen of hij in behandeling is... Maar ook in welk stadium van behandeling die is. En of hij bijvoorbeeld in de buurt is van uh, abstinent worden... of dat hij al een tijd abstinent is... maar um, dreigt terug te vallen of zo. Dat okay. kan je horen aan zijn taalgebruik. Want dat is, voor een belangrijk deel is die behandeling... Uh, bestaat ook uit een hersenspoeling... om de mensen tot het juiste gedrag te weten te krijgen. En dat, dat heb je ook eigenlijk zoals in de politiek erover gepraat wordt... Ja, is op zich, ja, dat zal bij andere onderwerpen ook wel zijn hoor. Dat valt mij dan op omdat ik me hierin heb ingewerkt. Bij andere dingen is het natuurlijk ook... Ja, trouwens bij zo'n conflict als het Israëlisch-Palestijnse conflict is het ook. Bepaalde woorden die mensen gebruiken, weet je meteen welke positie ze innemen. Als het erg gepolariseerd is, krijg je dat. Ja. Ja, nou, dat is natuurlijk... In, in zaken drugs is dat heel extreem. ja, ja. gewoon voor, voor de ene helft hè, van de wereldbevolking uh, is het alleen maar uh, slecht. Ja. en a, Bijna automatisch wordt het voor de andere helft alleen maar goed en de waarheid zit natuurlijk ergens in het midden. Ja. En dat maakt het niet makkelijker om die in beeld te krijgen, omdat dus allebei de kampen uiteindelijk best wel gepolariseerd zijn. Ja. Ja. Ja. Nou, denk... uh, welk onderwerp zullen we eens... Uh ik dacht hier sluit bij aan dat je bijvoorbeeld ook zou kunnen praten over dat het niet allemaal 100% goed of 100% slecht is. Als eh, we ons onder een koffieshop bevinden is het ook wel eens goed om te praten over de eh, gezondheidsrisico's van cannabis. Dat en dat er bij cannabis ook wel harm reduction mag plaatsvinden bij het gebruik. Vind je dat een goed onderwerp? Dat vind ik, ja, dat vind ja, ik ja, ook ja, ja. Een, een heel ja. goed onderwerp. In dat, in dat kader uh, uh, kan ik je ook zeggen. Wij waren de, de eerste in Nederland. Die van uh, Evert uh, uit Heer Hugo Waard, de, Een verdamper de kocht. Een verdamper. Ah ja. ja. Toen hij hij ja. was op een gegeven moment dat hij dus het ding gemaakt had. En uh, hij is uh, rondgaan... Uh, Reizen. Ja. En toen die hier kwam, wij waren dus de eerste coffeeshop die gewoon meteen zoiets hadden van. Nou, laat die maar hier, die kopen wij dat van. Dat je die ook kan verkopen aan klanten. Dat Om, is daarna gekomen. Ja. Dat, maar dus toen hadden we meteen zoiets ja, ja, ja. van. Nou dat, ja, ja. En dat, dat, is, dat is. Waarom is dat belangrijk als. Uh, hoe heet het? Voor harm reduction, omdat je niet meer verbrande spullen naar binnen krijgt, maar alleen wat verdampt is. Ja. En daardoor. Ja, voor zover ik weet, in ieder geval is daardoor de schadelijkheid. nou ja, vrijwel volledig of volledig opgeheven. In ieder geval veel geregeld. Van de teer of van de carcinogene stoffen die erin kunnen ja, zitten. Nou, kijk, grofweg gezegd, is natuurlijk zo dat. Uh, in wezen alle producten van onvolledige verbranding. daar zitten schadelijke aspecten aan. Dus ik doe ook een uh, zwart uh, geblakerde broodkast, is ook. ...ook niet uh, gezond eigenlijk... ...of zwart gebakken en Maar die kunnen nog wel lekker zijn toch... ...met een korstje zo ja, aangebrand. Zo'n zo lekker pijpje met zwart haasje... ...gewoon verbranden... ...kan ook lekker ja. zijn. Ja, ja, ja, met, ja precies. Ja. Dus... Maar dus eigenlijk al die producten, daar zit sowieso een, een soort schadelijkheid aan. En je, je kunt het bekijken, je kunt boven die, die pijp pakken. En dan zie je gewoon dat in, in, het, in de buizen en zo, dat, dat is niet van die orde. Dat is niet dezelfde nee. plakkerige zwarte massa als in een gewoon pijp. Nee, ik vind dus alleen het jammere dat het, het ritueel van het roken, dat draaien... ...en dat is gewoon wel een leuk ritueel, en het zo roken... En ik vind het inhaleren vanuit die eh, verdamper toch nog minder. Maar ja. Er, maar, en er zou een handige kleine verdamper moeten zijn die je gewoon bij je mee kunt dragen. ...en die makkelijk te bedienen is... ...ik vind het nog wat, nog wat te ingewikkeld... ...en dat, te moeilijk... Dat, ...dat klopt, en het apparaat is ook vrij duur... Ja, ...want ja, uh, ja. Je, bent, je moet 250 ja. euro uitgeven... ...voordat je dat kunt ja. doen... ...en dat is voor veel mensen toch een, ja. een, ja. een enorme ...ik heb wel eens een rente. kleine uh, goedkoop ding gekocht... En uh, met een batterij, maar dat werkte niet zo goed, vond ik. Ja, er zijn, kijk, dat dus, was op de markt, dat was in Amsterdam de, de hoe heet die markt nou, die in de Rai toen was. Oh, de high life beurs. Ja, ja. Okay, dan weet ik niet precies welke. Nee, je, een, doel, een vrij klein ding. Maar er zijn, kijk, er zijn veel mensen die. Uh, die zijn aan het experimenteren op ja. dit vlak. Want, ja, want uh, dat, wat jij nu bedenkt, hebben nog, ja. meer mensen bedacht. Ja, ja. Maar heel veel apparaatjes werken eigenlijk nog niet goed. Nee. En dan kom je er dus op uit dat de, het apparaat zoals dat van de verdampen die werkt goed. Dus, ja, ja. En dat, dat is, maar het is een omslachtig ding. Je hebt de netspanning nodig. Het is, het is groot. Het is ja, niet, je kan ja. het niet even in je nee. zak stoppen. Maar nou, over harm reduction, het, moet wel, het is ruimer dan dit. Ik vind ook, okay. het gaat ook over gebruikspatronen. En misschien ga ik nu iets zeggen, ik weet niet of je daar bezwaar nou, je tegen hebt. Ja, neemden. nee, maar kijk, ik vind wel, als je nou hebt over jongeren, wat ik zo zie, en dat heb ik bij mijn kinderen ook gezien, dat ze te makkelijk dus, zitten ze met een groepje bij elkaar, en dan zitten ze in een dikke joint te draaien, en die gaat dan rond, en dan beginnen ze de volgende auto te draaien... en dat ze dan toch... Ja, naar mijn smaak gebruiken ze dan... of roken ze echt meer dan... in ieder geval, dan ik nodig heb... om goed stoom te worden. En dus dan denk ik, dat is iets raars... dat ze elkaar zitten op te fokken... eigenlijk om meer te gebruiken dan nodig is... en dat kan ook eerder... tot problemen leiden... lijkt me nog dat, zelfsprekend. Dat zou en je ze zou dus willen... dat ze... Eh, zeker, hoe jonger ze zijn, hoe meer dat geldt. Dat ze, eh, ja, laten we zeggen, de charme leren kennen van een wat lichtere roes. En dat ze niet alleen maar dat hele zware willen. Maar hetzelfde probleem doet zich natuurlijk met alcohol voor. Waar ze juist ook jongeren doordrinken tot ze erbij neervallen. En eh, tegen elkaar op gaan drinken en dat soort dingen. Dus het is wel iets wat echt niet alleen zich hierbij voordoet... maar je zou dus wel willen dat ze ook bij... Eh, als ze gaan blowen... dat ze eh, ja, tevreden waren met een wat minder sterk effect. Maar dan krijg je... want op zich, ik, ik, ik begrijp heel goed dat je dat zo ziet... en dat je daarbij eh, een bepaald ding als optimaler hè, beschouwt... als wat, wat het nu is... Uh, aan de andere kant, denk ik van, dat zijn hele gevoelige evenwichten, en is, het is heel bijzonder als je daar op uit kunt komen, dat dat vergt een heel, een, een, een goed voortraject, en ik denk dat, bijvoorbeeld de voorondrugs in het algemeen is nou net een ding, ja. wat hier dit heel veel moeilijker maakt nee, hey, precies, de, dat de, dat de, dus, is de, dat ja, de kweek ja. dat de planten sterker worden is het heeft alles te maken met een reactie op dat de kweek naar binnen gaat. Ja. Die gaat naar binnen om zich aan het oog te onttrekken. Om dus niet ontdekt te worden. Maar je gaat energie investeren. Je ruimte wordt kostbaar. Dus je gaat streven naar meer opbrengst. Sterker opbrengst. En hè, sowieso ja. bij de drooglegging ja, ja. was het sterke drank. Wet, ja. wet, wet het nee, in. Okay, nee, maar daar zou en... ik vanzelf ook op gekomen zijn op het oh, volgende punt. Okay. Dat, maar, nou juist, dat is een van de... Ja, dat noemen ze ook wel een van de ijzeren wetten van de prohibitie. Dat een lichtere stof vervangen wordt door een zwaardere stof. Mm -hmm. En uh, ja, dat werkt het gewoon in de hand. En dat is dus ook zo bij de gebruikspatronen. De mensen gaan doordat het verboden is het op een manier gebruiken niet iedereen, maar de neiging om het te gaan gebruiken op een manier die eigenlijk ongezonder is, gevaarlijker is of meer, meer toxiciteit oplevert die, is, die zit ingebouwd en bijvoorbeeld alleen al doordat ze, het, ze kunnen ze leren niet om een voorraadje te hanteren dat is natuurlijk iets wat met alcohol als je, het, als je dat kan dan heb je thuis niet alleen uh, bier. Maar je hebt ook wel wat wijn staan. En je hebt misschien een fles port. En een fles sherry. En je hebt een flesje never. Die een beetje leeg is. Maar er zit nog genoeg in voor als er mensen langskomen. En je hebt een fles whisky. Als het, uh, en zo heb je nog wat staan. En dat is gewoon uh, helemaal niet de neiging. Om dat diezelfde avond meteen op te drinken. En dat is nou bij de problemen rond de... Uh, verboden drugs dan krijg je al gauw dat mensen zich zorgen maken als ze wat gekocht hebben, dus op of ze wel weer de volgende hoeveelheid kunnen vinden op tijd. En, en dat gaat allemaal dan een probleem worden, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Uh -huh. Dus het, het werkt door in het individuele gebruikspatroon en op een ongunstige manier. Ja. Maar het zit er ook heel wat in de samenleving om, om te consumeren, om kopen en te gebruiken en te kopen en te gebruiken, dus dat is iets wat je, uh, en vooral jongeren die, die, die experimenteren daarmee, dus dat echt, is echt iets wat je moet leren om ja. je te beheersen ja. om ja. niet alles wat te verkrijgen is dus leven hier je natuurlijk in een welvaart, ook dat je naar de koffieshop mag gaan, dat is natuurlijk fantastisch maar omdat, om daar beheerst mee om te gaan uh, met zoiets uh, moois als cannabis wat zo fantastische oh. ervaringen voor je kan zijn uh, ja, dat, dat uh, ja, dat vergt een cultuur en een beeld nee, En dat leer je dus moeilijker in een situatie waarin het zo als uh, schadelijk en slecht wordt afgebeeld. Dan wanneer men er normaal over zou doen. Ja. ja, nee, dat ben ik helemaal eens. En dat is een van de gevaarlijke dingen. En ik kan zeggen, dit is een het algemene thema ook van bescherming van kinderen. dat heb ik hier genoteerd, omdat we daar het in ieder geval over moeten hebben. Want dat is gewoon eigenlijk het ja, altijd weer het. Het, het, het hoofdargument waarom men doorgaat met het verbod om de ja. kinderen te beschermen. Ja, en dan zou je toch eigenlijk eens gewoon andersom een enig bewijs willen hebben dat wat er nu gebeurt, dat dat kinderen beschermd heeft. Dat lijkt mij, dat kunnen ze onmogelijk leveren. Maar dat is dus het idee dat zoals het nu is. Worden kinderen beschermd. En als je zou gaan legaliseren of reguleren. Dan zou dat schadelijk zijn voor kinderen. Of dan zou dat nou, kinderen ergens aan blootstellen. En dat is dus echt verschrikkelijke onzin. En uh, het is gewoon niet vol te houden. En dat is denk ik ook de reden dat er eigenlijk nooit een behoorlijk debat over plaatsvindt. Tenminste wij en uh, toen wel ook met... Uh, ...joldersma over gepraat en er vindt af en toe wel eens een debat plaats... ...maar nooit op een manier die echt direct invloed heeft op het beleid. Uh -huh. En in zo'n zitting van de Tweede Kamer wordt ook, worden deze argumenten ook niet ingebracht door hun. Dat kan je hun dus wel vertellen van tevoren... ...maar ze, ja, dat brengen die mensen niet op om daar te zeggen... Uh, ...we zijn eigenlijk bezig... Een, het is een reëel probleem rond drugs, dat daar problemen kunnen ontstaan rond gebruik en dat mensen daar eh, heel erg eh, ja, in vast kunnen komen zitten. Dus er is een reëel probleem, maar door wat we doen maken we dat probleem veel en veel erger en veel groter. En het werkt door in allerlei. Ja, ik heb de dus lange opgemerkt op deze manier, wat helemaal niet de veiligheid te roeren komt. Ja, de, ik heb nog wel een, uh, ja. nog een, uh, nog een, nog een toevoeging op wat je dan uh, ziet van hoe die, uh, die kinderen dus dan zo, uh, zo snel nog een joint draaien. Wat mij wel is, is opgevallen, dat is dat uh, er zijn ook heel veel jonge mensen die zijn eigenlijk nooit echt begonnen met sigaretjes te roken met tabak. Terwijl ze wel op een gegeven moment zijn gaan blowen. En eh, dan gaan die mensen. Die gaan dus in mijn ogen. Op een gegeven moment blowen. Zo. Zo. ...als je eigenlijk sigaretjes rookt. Oh. En dat komt omdat door je... Omdat het roken zo lekker is. Nou nee, ja, kijk, van, uiteindelijk is roken is natuurlijk toch een stevig middel... ...wat betreft hoe het je afhankelijk maakt. Het kan heel snel gaan. En uh, ik heb wel zelf mensen gezien die zeiden van... Uh, ik, ik, uh, ...ik word ochtends wakker en dan wil ik een joint roken. En, dan, en als, dan, als je dan zegt van, nou, doe dat nou eens niet, rook een sigaretje. Ze zeggen, nee, maar ik rook niet. Nee. Maar ze roken het ook niet, puur. En het punt is dat als je gaat kijken, dan zie je dat tabak op een bepaald moment geeft, zeg maar, iedere... Nee, dus je denkt dat het, het bij hun, hun eigenlijk om de tabak gaat? Gedeeltelijk het niet... het wel, ja, ja, ja, omdat ja, de tabak die gaat, gaat ook... je na een half uur uit drie kwartier ja, ja. zeggen, je wilt er nog een. En de, de pure cannabis, als je die gebruikt, die doet dat pas na anderhalf à twee uur. Dat maar zouden die mensen, als ze dan wakker werden en alleen maar pure wiet rookten, zouden hun dat niet bieden wat ze, wat ze eigenlijk willen? Denk, ik denk dat ze dan ja. vrij snel zouden minderen met hun uh, ja. cannabisgebruik. Ja, ja, ja, omdat ja, ze ja, dus ja. merken van hé, hey, dat, dat gaat wel heel erg interfereren met mijn verdere dagbesteding. Ja, ja, in ja, die ja, zin, dat, dat is een ander ding wat hier dus een rol speelt. Vooral in Nederland is het gebruik van de cannabis, vindt bijna bij iedereen, gemengd plaats. Dus tabak met. Ja. En of niet. Ja. En die twee middelen die hebben grofweg gezien een tegengestelde werking. In de zin van de, de ene is lichtelijk stimulerend en de andere en de, een beetje. De cannabis ja. ontspant en ja. de tabak spant. En uh, ik heb me dat op een gegeven moment al lang geleden kreeg ik daarbij een soort uh, verbeelding in de zin van het, je zou het kunnen vergelijken alsof wij nu gaan touw trekken en we hangen in dat, aan dat touw zit, zoals bij een officieel touwtrekwedstrijd in het midden zo'n klein vaantje ja. en je, iemand anders gaat op een flinke afstand staan en die kijkt ernaar. en we trekken precies even hard ja. en iemand van een afstand die kijkt en die zegt het systeem is in rust ja. want het beweegt niet ja. terwijl wij heel goed weten nou, we staan flink hard aan het ja. touw te trekken ja. Ja. Ja. Ja. en in die zin is dat, dat iets wat kan gehoord. gebeuren want ik merk zelf dat uh, dus de een, een joint, of met tabak met uh, hash bijvoorbeeld of met wiet, dat is op een bepaalde manier makkelijker uh, te daar kun je bijna alles makkelijker mee doen dan wanneer je het puur rookt als je het puur rookt, dan komt die vervoering van de cannabis en die, die neemt zijn tijd de, een uur, twee uur en dat is het dan en als je dus gaat uh, dat mengen met tabak dan heb je veel eerder dat je de Oh, nou, nog eentje. Waarom niet? Oh, ja, ja. En ik heb ja, dat zou kunnen. Ik moet zeggen, dat, dat, nou, is dat is mij. Niet zo... hm? De nicotine die, die De nicotine die, die een... bij mensen een signaal geeft: van. Jij wilt nog wat roken. Dat is iets. Ja. Voor tijd, vind ik. En, uh... Maar het valt wel op dat wij bij cijfers over verslaving. Zo, dus nou, de... zo zie je wat? Nee. Nee. Cannabisverslaving, dat dat weinig wordt genoemd. Nee, ik het ook niet. Sorry. Sorry. Ja. Nou, dat dat zeg maar, als je dan af en toe wat leest over, uh, over uh, zogenoemde cannabisverslaving van jongeren die dan bij uh, Trimbo's, weet ik waar, terechtkomen. Uh, dan lees je dus weinig over uh, dat, uh, over dit, uh, waar we het net over hadden, over dat de jongeren misschien ook gewoon verslaafd zijn aan... aan, aan... Ja, ja. ja, dat is natuurlijk ook lastig. Hoe moet je dat onderzoeken? Als je dat echt goed wil nou, onderzoeken. Feit, als je het wil onderzoeken, moet je dat wel meenemen ja. in het verhaal. Ja, het ja maar zo ja. Nou, Ze ja, je onderzoeken veel, niet veel meer dan gewoon vragen wanneer heb je voor het laatst gebruikt. en wanneer Hier heb ik wel een... Nou, net een idee. En dat zou je dus bijna kunnen zien als een soort uh, onderzoeksvoorstel. Want nou moet ik opeens denken aan iets wat ik een keer van iemand gelezen heb die uh, deed onderzoek naar de koffie en die kreeg de mogelijkheid om in een groot bedrijf uh, te rommelen om het zo maar dan even oneerbiedig uh, uit te drukken met de, de koffiemachines in het bedrijf oh, ja. en die heeft dus de sterkte van de koffie veranderd ...is hij mee gaan spelen... ...en ondertussen kon hij monitoren... ...hoeveel kopjes koffie mensen gingen drinken. En hij is tot de conclusie gekomen... ...dat die mensen... ...ongeacht... ...hoe sterk die koffie was... ...dat ze zichzelf titreerden... ...naar een bepaalde werking. Oh, ja, ja, ja, ja. Dus als hij de koffie slapper maakte... Dan gingen ze meer koffie drinken. Terwijl hij het ook gecombineerd met een soort uh, vragen aan die mensen stellen. Nee, nee, nee, hoeveel nee, koffie nee, denk nee, jij nou dat je drinkt zo gemiddeld per dag? En daar bleek dus van dat ze hadden op zich een redelijke inschatting van hoeveel koffie ze dronken. Maar als hij de koffie slapper maakte, ja, nee, dan ging gewoon het aantal omhoog. Maar ja, dat waren en, dus wel geoefende... Koffiedrinkers, ja, om maar, maar zo, zo te zeggen. Dat wij niet beginnende. Ja, dus het punt zo, is wat, waar je het hiermee kan vergelijken, is dat je aan beginnende koffiedrinkers alleen maar espresso koffie en dan in een, niet in zo'n klein kopje geeft, maar in grote koppen. En dat is natuurlijk wat je niet moet doen. Nee, maar je zou dus bijvoorbeeld kunnen gaan kijken bij, uh, bij de jeugd. Ja, Zo'n onderzoek zal wel weinig uh, ruimte krijgen. Maar je zou natuurlijk uh, gebruik kunnen maken van cannabis die vrijwel geen THC bevat. Ja, of en, lichte uh, cannabis en om mee te beginnen. En wat sterkere ja. cannabis en kijken of hun frequentie van dat half uur of die gaat veranderen. Ja, ja, en ja. je zou ook in datzelfde onderzoek... De, de, de sterkte van de tabak kunnen variëren. Want je hebt natuurlijk tabak die ontzettend licht is en je hebt tabak die veel zwaarder is. En door die twee factoren daarmee te spelen, zou je kunnen kijken wat zij onbewust gaan doen. Of zij dus als de tabak sterker wordt, als, ik zeggen, als de tabak sterker nee, wordt volgen, en zij gaan ja, pas ja. na 40 minuten de volgende draaien, dan ja. weet je dus dat ze reageren op, op iets uit de tabak. Maar dat is dus als ze inderdaad helemaal ja onafhankelijk van anderen helemaal dus zelf hun de frequentie van het blowen eh, volgen als ze elkaar eigenlijk niet meer beïnvloeden maar dat wat ik wel zie of, ik kan niet zeggen dat ik dat nu zo vaak nog zie maar wel gezien heb is dat ze elkaar dan beïnvloeden in een richting van meer en meer. Wat je natuurlijk in cafés ook ziet. Dan staan ze te drinken en dan eentje heeft zijn glas nog niet leeg. Maar ja, komt het volgende rondje al. Dus snel dat ene nog ook en dan het volgende alweer. Nou, dat wordt eigenlijk de druk gaat in de richting van meer gebruiken. Ik adviseer mijn kinderen wel. ze zijn inmiddels uh, oudere pubers. Uh, toen ze vragen konden stellen. Uh, heb ik ze uh, met... Het, uh, Dringend geadviseerd om de cannabis puur te roken. Ja, ja om niet en, ook nog dit, ja, de, de tabak erbij. Ja, dan, ja, ja. dat ja. moeten ze dan dus voor de rest zelf weten. Maar, uh, want dat doen we toch uiteindelijk omdat ze zelf uh, zin hebben. Maar ik heb ze dat ook echt uh, geadviseerd. Ja. En, en daarmee hoop ik ook dat ze dus een keer een, een pure ervaring hebben. Ook hebben in die cannabis. Nou, dat zou toch wel dan? Ja, zeker, ja, maar dat, ja. Is, dat, is, dat, is een, dat is een hele andere ervaring. Als af en toe ja, ja. Zo'n jointje met tabak en dan nog eentje, want dan merk je pas wat voor impact die cannabis heeft. En dan hoef je niet na een uur. Ik heb het bij, die, bij, die, bij mijn meiden gezien een paar weken geleden, toen hadden ze een feestje. En, uh, en uh, toen had ik ze een puurtje van: oké, okay, als je dat, als je wat ze waren 17, 18 jaar. En uh, uh, nou, dan hebben ze dat uiteindelijk dat puurtje groot. En <lacht> daar hebben ze, zijn ze dus uren bij zoet geweest. Ja. Terwijl, weet je, ze begonnen ook aan de... Het kwam omdat ze begonnen aan de wijn. dacht ik van, nou, ik heb geen zin dat ze, dat ze nou op een gegeven moment naar de snackbar nog meer alcohol... Dat zie ik niet zitten. Nee, je moest dus, ze iets anders dus aanbieden. Dus ik heb gezegd van, <lacht> oké, okay, dus toen hadden ze dat puurtje... En dat is echt een klein buitenwitje Nou, dan zijn ze dus de hele avond... Zijn ze daar dus mee zoet geweest? Ja, mooi. Ja, dat mooi. is dus ja, gewoon ja, ja, praktisch een ja. uh, goede tip. Ik ja. weet niet of dat met koffie dan puur, je had dat voorbeeld van puur espresso. Ik weet niet, ik weet, je kan niet altijd stoffen vergelijken. Nee. Dat moet je nee, volgens nee, mij niet ook doen zo, maar, ja. om stoffen te vergelijken. Ja, omdat ja. ze gewoon, uh, ja, gewoon een andere ervaring bieden. Ja, ja. <tog> Oké. Okay. Um, um, ja. Nog daarbij, wat, wat tekken? Toen ik op school zat... was de, de, de regel, de norm... was puur roken. Het was duur. Dus we gaan dat dus toch niet in een joint stoppen. Weet je? Van, uh, dat deed je in een pijpje. Ja. Eh, nou, te, dan rookt je dat allemaal op. En uh, dat, dat was hoe je het leerde kennen. Op een gegeven moment... en dat is in wezen toch ook wel gelijk gelopen... met de coffeeshops en die cultuur... Uh, met, van de Nederlanders... met hun roken. Nou, doe maar meteen bij dat check-in. Toen werd de norm eigenlijk, je rookt een joint. En wat dat betreft, uh, ja. mensen zijn toch een soort aapjes. Ja. En die doen anderen na. Dus dat... Uh, in die zin, hè, dat is dan dat opstoken elkaar nadoen, van je ziet uh, die oh, nou dat is stoer hè, die staat de hele tijd uh, en er gebeurt niks, er valt niet eens om dat wil ik ook, maar dus in die zin is denk ik dan het belangrijkste wat, wat je kunt doen is te zorgen dat er goede voorbeelden zijn ja en dat je dat dus in ieder geval probeert te stimuleren en dat heeft ook iets te maken met een soort cultuur en als je die cultuur in wijze in zijn geheel verbiedt dan gaat die ondergronds en dan, dan is er geen voorbeeld dan, dan moet iemand maar net het geluk hebben dat die opgroeit of in een, op een plekje belandt. waar iemand nog gewoon waar je dan toch een soort uh, begrip voor hebt of respect dat die zegt joh maar dat is toch overdreven als je dat zo doet want je moet het van iemand horen die je Waar je van aanneemt. Hè? Ja, het, precies, dat is het. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Ja, ehm, zal ik eens over die Verenigde Naties toestanden. wat je ook ja? noemde. Nou, je, of, je, package, nou ja, heel even. We ja, begonnen over ja. de harm reduction. En ja? er is namelijk nog een ding, dat komt natuurlijk niet zoveel in het licht. Eh, om verschillende redenen, maar dat is je kunt het ook eten. En op zich kun je met eten, is een van de manieren waarop je toch eh, richting een soort overdosering kunt gaan. Omdat eh, als je iets rookt, heb je een hele snelle terugkoppeling hoeveel je hebt e geïnhaleerd. En kun je ja, meteen ja, stoppen. Terwijl je kan een hele cake opeten en, en dan, gewoon een uur later merken, dat was te Dat schil. was toch echt heel erg. Maar ja. het is dus gezondheidsmatig is het wel ja. een hele goede manier van iets innemen. Het is zonder tabak, het is zonder roken, het is een, een hele, ja, ik vind het een hele goede manier. En ja, ja, een heel ja, aangenaam ja, effect. Ja, ja, ja. Maar thee drinken wordt natuurlijk door mensen die medische marihuana gebruiken ja. ook wel vaak gedaan. Die, ja. niet, willen, uh, die niet willen roken en die ook in, hoor je dit nou, de verdamper niet, niet kunnen toepassen. En, ik geloof dat men daar wel... In ieder geval veel mensen daar wel tevreden over zijn. Over dat. Alleen die thee moet je... een stuk langer trekken dan... gewone thee. Ja, he? je moet er ook vet bij doen, want anders uh, krijg je het niet eens binnen. Ja, ja, nee precies. Je moet er echt wat ja. meer bij doen. Maar het moet ook echt zeker... tien minuten staan te koken. Nou, ik... voor, het, ja. uh, voor het goed in dat water zich... Ik ken uh, zich twee oprest. dames en... die hebben een afspraak dat... één van de twee die maakt het voor drie of vier dagen. En dan... Uh, want zo lang werk is het wel maar wat goed klaar te ja, maken dat duurt echt net zo lang als uh, een behoorlijk avondeten klaar maakt. oh ja wat, wat, wat allemaal nog meer ik dacht inderdaad ja? alleen maar een tijd lang koken nee, en dan... nee nee nee het lost gewoon niet op in water dus ja. daar heb je al een probleem dus je moet het eerst oplossen in Nee, boten. maar het is thee lost ook niet op in water... maar uit nee, die kijk, blaadjes... Ja, bijvoorbeeld in Tibet en zo maken ze thee, zal ik maar zeggen. Nou, ja. dat is feitelijk het basisrecept. Dus dat is meer een soort bouillonnetje... zal ik maar zeggen... als dat het echt thee is. Ja, want ja. Als het echt thee oh, is, werkt ja, het ja, echt ja. niet. Is maar, goed. Nou, jawel, jawel. Want volgens mij... Ik de eerste keer dat ik dus... Uh, uh, vernam van uh, thee... Ja. met cannabis... Dat was toen die uh, onderzoeker, volgens mij van de Erasmus Universiteit, en dat is al denk ik, 14, 15 jaar geleden, die was bezig met een onderzoek naar cannabis als medicijn. En die zat met een probleem. En dat probleem dat was hoe hij zijn uh, onderzoeksgroep elke keer eenzelfde dosering kon geven. Omdat het een natuurproduct is. ...varieert de sterkte al in de plant. Ja. En in die zin had hij dat... ...dat had hij opgelost toen... ...doordat hij stelde van... ...ik neem water... ...ik neem cannabis... Ja. ...ik ga dat water koken... ...ik doe die cannabis erin... ...en nou lost die cannabis... ...eigenlijk niet op in water... althans de werkzame stoffen... ...maar, zoals met alles... Wel een heel klein beetje. Dat is een evenwicht. En wat hij dus daarna wist is van... Als ik zo een kopje maak... Mm -hmm. Ik doe dat nu... Dan zit daar evenveel... Uh, werkzame bestanddelen in als wanneer ik dat over een jaar doe. Omdat er kan maar heel weinig van die werkzame stof uit de cannabis oplossen oh, okay. in het water. Ja. En op die manier kom ik aan mijn constante dosering. Het is wel zonde van je cannabis. <kuggen> nou ja, je, je, hebt, je maakt dus eigenlijk altijd, je verzadigt het. Alleen die verzadiging ligt ontzettend laag. Nou ja, is het, is het verzadigen, dat, dat zou nog gecontroleerd moeten worden. Of het echt gemeten uh, ja, ja, moeten er lost worden. Er ja, maar zo weinig op. Het in is al ja. heel snel verzadigd. Maar ja, is Echt, dan zou je het moeten bepalen of het, uh, de waarde daarin ook inderdaad een bepaald maximum bereikt. Ja. Ik, ik moet zeggen, dat, dat weet Volk ik niet was hoor. Het een vaste waarde ja, waar dat, die op uitkwam. Dat zou kunnen. Maar ja. Ik vind het trouwens zonde om, um, uh, om het helemaal te koken, omdat er zitten nog meer waarden in. Ja, dat is een iterische ja, ja. olie. En die, uh, die kook je helemaal dood. Uh, en dat zijn ook stoffen die er zijn. Nog veel meer stoffen die op je lichaam uh, uh, invloed hebben en die in de cannabis zit. En die komt tot zijn recht, uh, tenminste als ik er thee van zet, dan uh, op een goede manier. Dus dat je, dat je de, de etherische olie bewaart. Dus niet gaat koken, maar het heet opschrikken en, en de damp bewaart. Dus Weer in oh ja, de, oh, die moet je zorgen dat hij niet in de, de, niet, uh, in de, de lucht verdwijnt. Ja, en, en dan krijg je dus een, een cannabis thee die, die uh, uh, zorgt voor uh, ontspanning van uh, gladde spieren. Dus, dus onwillekeurige spieren. Dat dus heel goed helpt tegen buikpijn, kramp en dat soort zaken. En dan... dan ik wil alleen maar even zeggen dat er dat, dat, dat, uh, meer werkzame bestanddelen zijn dan alleen de THC. Dat ben uh, ik helemaal niet zo Nee, zeker. En de vluchtige ja, olie, ja, ja. de etherische olie, die, die pak je dus juist mee als je het niet kookt. Maar, uh, maar dus... Ja, nou, dat kan, dat, daar, daar weet ik gewoon uh, weinig maar, van. Dus op wilt, het, uh, gewoon direct op het moment dat je bijvoorbeeld een beetje melk of vet of ik weet niet wat ja, bij die goed. thee gaat doen... Dan verandert dit hele verhaal natuurlijk gigantisch. Ja. Hè? Dan kan het opeens wel heel sterk. Ja, dat want beetje. daar kan het gewoon goed in oplossen. Gewoon een beetje melk. Ja, want kijk, kan de, de, de, de, de, de, de hash is een vetminnende ja, ja, ja. substantie. Dus Blijft, uh, een chocomel en ja. slagroom en gewone melk en zo. Oh. Dat lost uh, hashstikken goed ja. op. Ja. Oké. Ja. Okay. ja. Nou ja, dat is dus allemaal naar alleen van harm reduction. Het beperken van schade. Wat dus voor ja, eigenlijk in elk beleid een van de normale dingen is. Maar waar ze in het drugsbeleid enorm voor moeten knokken, om dat daar ook ingevoerd te krijgen. In Nederland is dat nou wel gelukt. En in een heleboel andere landen ook. En wat gebeurt nou bij ons? Dat we stuiten op de grenzen van die harm reduction. Dat je ja, op een gegeven moment logischerwijs verder wil gaan. En dat mag dan niet. Of er zijn mensen die beweren dat dat dan niet mag. Een voorbeeld is wat gebeurd is met de gebruiksruimtes of gebruikersruimtes. En dat gaat dan over meest natuurlijk over cocaïne, heroïne. Waar mensen dan binnen kunnen komen en tenminste rustig hun doop kunnen gebruiken zonder dat ze opgejaagd worden of bang hoeven te zijn voor de politie of weet ik wat. Ze kunnen daar dan rustig zitten. En dat heeft een gunstig effect. Dat is gewoon bewezen. En meerdere landen uh, zijn daar nu toe over gegaan. Gewoon echt met goed onderzoek is bewezen dat dat een positief effect heeft op hun gezondheid, op hun sociale toestand en zelfs op hun neiging om met uh, te minderen of om er helemaal mee te stoppen. Nou, wat is dan logisch, volgende stap, dat je zegt, ja het is toch wel raar, die mensen mogen dan hier komen en die mogen dat gebruiken, maar ze moeten het nog wel voor veel te hoge prijzen uh, in de zwarte, op de zwarte markt kopen en ze weten nooit precies hoe goed het is. Dus ja, zou het nou niet logisch zijn om hier een paar uh, dealers die we kennen en die uh, op een redelijke manier hun werk doen, om die erbij te betrekken. Want dat moet je natuurlijk ook in de gaten houden. Niet alle dealers zijn schurken en misdadigers. Er zijn er een heleboel tussen. Die moet je gewoon zien als kleine of middelgrote uh, ja, uh, mensen die, die zien een gat in de markt en die willen daar wat verdienen en die willen vaak ook zichzelf natuurlijk voorzien maar die willen helemaal niet dat hun klanten ontevreden zijn of dat hun klanten nee, overlijden kan ik me ook niet voorstellen dat hun klanten maar. willen overlijden willen ze man. ook helemaal niet en ze willen wel ze willen gewoon net zoals Albert Heijn dat hun klanten tevreden zijn en weer bij hen terugkomen en als je nou een paar van zulke dealers die netjes werken in zo'n gebruiksruimte erbij mocht hebben, zou het alweer een stuk beter gaan. Maar dat mag dus niet van de internationale drugsconventies. En toen heeft, uh, ik weet eigenlijk niet in, of in meer plaatsen, maar in Rotterdam is dat gewoon ja, oogluikend uh, toegestaan. Op een gegeven moment werd uh, ontdekt men wel dat dat gebeurde op een paar plaatsen. Met ja, en nog een paar andere, en dat noemden ze dan basements, omdat daar dus ook wel basecook gebruikt werd. Het waren niet altijd kelders, maar er waren kelders bij. En dat is ongeveer een jaar lang, voor zover ik weet, is dat wel goed gegaan. Tot er op een gegeven moment in een uh, actualiteitenrubriek van de tv of een krant erover hoorde en er een programma over maakte. Ja, toen moest weer. De minister van Justitie in actie komen of de burgemeester. En moest daar een eind aan gemaakt worden. En eigenlijk was dat dus een harm reduction maatregel. Die, uh, ik geloof niet dat er uitgebreid onderzoek naar verricht is. Maar het is vrij logisch dat dat ook tot positieve resultaten zou leiden. Maar dat mag dan niet. En zo zijn er meer dingen bij de coffeeshops... dat de achterdeur niet geregeld kan worden... wordt beweerd dat het is vanwege de internationale conventies. Maar het zou op de hele situatie een enorm positief effect hebben... wanneer de achterdeur ook kon regelen en wanneer de teelt kon regelen. Maar ja, dat mag niet en daaraan schijnt dus geen politicus zich te durven branden... om nou eens hardop te zeggen zitten met dat verbod op de verkeerde weg en daar moeten we nu ja. eens over gaan stok, denken wat is die stok waar ze bang voor zijn? nou ja Nederland wil niet eh, het heeft al de naam van, tenminste voor sommigen denken dat, van een staat of zoiets, okay. terwijl voor, er zijn een heleboel mensen die vinden het eerst iets eerder positief hoe Nederland gezien wordt wat betreft drugs dan negatief. Maar juist onze bewindslieden en ook grote zakenlieden en zo, die in het buitenland krijgen die veel kritiek te verwerken erop. En dat vinden ze heel vervelend. En ze weten niks terug te zeggen. Nou, dat is het. <laughs> dus eigenlijk moeten wij een, een moeten programma zich speciaal, speciaal gaan richten op alle uh, beetje wat, uh, wat wereldreizende Nederlandse vertegenwoordigers, zakenlieden, politici, ja, om ze genoeg ammunitie mee te geven, zodat ze daar uh, uh, veel beter beslagen ten ijs komen. Ja. Ja, maar het eerste is natuurlijk dat ze dat zouden moeten willen. Ze zouden die informatie tot zich moeten willen nemen. Ze, ze willen ook niet eens, geloof ik. Ja, misschien sommigen wel. Er zijn er. Die zouden het misschien wel willen kunnen verdedigen. Of kunnen uitleggen. Maar ze zeggen al bij voorbaat. Het is niet uit te leggen. Ja, dat is, ook ja. Niet, dat is gewoon niet waar. Ik heb het heel vaker uitgelegd aan buitenlanders. En die kunnen dat echt wel begrijpen. Want gedogen... ...heet dan anders in andere landen... ...maar het gebeurt eigenlijk... ...in bijna alle landen gebeurt het ook... ...Duitsland kan het niet wettelijk... Hè, ...want die hebben dat... Uh, nou ben ik ...legaliteitsprincipe... ...legaliteitsprincipe... ...en wij hebben opportuniteitsprincipe... ...dus dat de politieagent of ook een officier in justitie... ...die kunnen beslissen of ze een vervolging doorzetten of niet... ...als ze het niet in het algemeen belang vinden... ...of ze hebben een andere goede reden... ...hoeven ze het niet te doen... ...maar in Duitsland kan dat niet en uh, toch gebeurt het daar ook want het is gewoon niet mogelijk om alles wat er gebeurt wat strafbaar is te gaan vervolgen dat, uh, dat is gewoon in de praktijk niet mogelijk dat is ook het bezwaar dat moeten we allemaal meedoen en allemaal klikken nee maar dan nog gebeuren er dingen die echt niet vervolgd gaan worden nee, om nee, de een nee, of andere reden zero tolerance betekent in de praktijk dat de dingen die makkelijk vervolgd kunnen worden en waar je makkelijk bij kunt en je makkelijk kan oppakken en zo dat, dat wordt aangepakt en andere dingen blijven dan juist weer liggen want daar hebben ze nog minder tijd voor dus wat, wat moeilijker is, witte boorden criminaliteit en milieucriminaliteit daar hebben ze dan geen tijd voor hebben ze nu ook al te weinig tijd voor want die arme mensen bij de politie en justitie moeten de helft van hun tijd ongeveer besteden aan drugszaken. En die weten zelf, tenminste veel weten inmiddels ook wel, dat dat nergens toe leidt. En dat het dweilen met de kraan open is. En eh, ze zouden dat liefst meteen willen stopzetten. Maar ja, dat zijn ook vaak natuurlijk juist gezagsgetrouwe mensen. Die denken dat er dan toch wel een goede reden voor zal zijn. Ik, ik, ik denk persoonlijk eigenlijk ook dat, dat, dat, dat het, het gedogen... Ik vind het, ik vind het persoonlijk een, juist een heel goed principe. Ik vind alleen dat het goede principe dat het fout gebruikt is. Want dan op een gegeven moment, dan hoorde ik een keer... Dat was Jaap de Vlieger uit Rotterdam van de politie. Ja? En die, die begon op een gegeven moment zo van... Ja, dat gedogen, dat loopt ook helemaal uit de hand. Dat kan helemaal niet zo. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van... Ja, Weet je welk gedogen echt uit de hand loopt? Dat is dat gedogen van bijvoorbeeld de milieupolitie en andere. Dus dingen waar de regels overduidelijk zijn. Iemand maakt er winst mee, er wordt van alles vergiftigd of vernietigd. En ze, ze hebben gewoon geen zin of geen kijk om op de zaak om iets te doen. En dat gaan ze dan ook maar gedogen. Terwijl in principe is gedogen aan zich een, een heel wonderbaarlijk mooi euh, middel... ...om dus een bepaalde spanning op te heffen... ...die je krijgt als je rigide regels maakt... ...in een samenleving die bewegelijk is. Nee, maar dan moet het ook wel, wel overwogen gebeuren. Dit is, je kan het niet gelijkstellen met door de vingers zien of zo. Dat is te makkelijk. Want dan komt het al heel gauw bij echt schadelijke dingen toelaten... ...omdat je eigenlijk niet durft op te treden. Bijvoorbeeld toen bij die brand in Volendam. Daar werd dan ook... ...daar bleek dus dat er... ...branduitgangen, die waren, daar stonden allemaal kratenpils voor... ...en daar konden mensen niet uit en zo, dat soort dingen. En dat was wel bekend, dat soort dingen, dat dat gebeurde... ...maar ja dat, dat zagen ze dan door de vingers of hadden ze geen trek in... ...of dan kregen ze ruzie met die eigenaren van die, van die tenten. Maar dat is niet gedogen, dat is misbruik van het woord gedogen. Ja, ja, ja. Want dat is echt iets wat heel gevaarlijk is door blijven gaan, omdat je te belazerd bent... om er, eh, je werk te doen en dat te gaan verhinderen. Dus dat is, maar daar heeft trouwens minister Zorgdrager... nog een nota geschreven over dat... of dat is door ambtenaren geschreven... maar zij heeft dat verdedigd voor haar rekening genomen... Eh, een nota over gedoogbeleid. En daar staat iets ook in... dat gedoog een waardevolle eh, methode is. Maar ja, het is wel zo, vind ik, dat na een aantal jaren... ...zou je moeten kijken of je nou niet het kunt verder ontwikkelen... ...en er wel het in regelgeving uh, gieten... ...dat je niet langer hoeft te gedogen... ...maar dat het volgens de regels op die manier dat kan gaan. In, in het geval cannabis uh, denk ik ook dat dat een, uh, een logisch uh, vervolg is. Nou ja, ik vind het wijder dat ja, er wordt natuurlijk gedoogd nee. bij... ...het wordt gedoogd wordt ook al gebruikt bij de harddrugs... ...omdat ze bijvoorbeeld kleine adressen van dealers... Laten ze rustig bestaan als die geen overlast geven en zo. Dat gebeurt natuurlijk wel. Dus dat is ook zo'n soort informeel gedogen. En als we het hebben over het Nederlandse gedogenbeleid... dan bedoel je eigenlijk het echte formele, dat ook afgesproken is op een hoog niveau bij het eh, openbaar ministerie en in die driehoek en zo om dit en dit toe te laten. Dat is natuurlijk echt formeel gedogen. Mm -hmm. Ja. En dat vind ik moet je een aantal jaren doen. En als blijkt dat het goed werkt, moet je nieuwe regels maken die dat, ja. die dat, die dat mogelijk maken. Is, ja. Ja. Ja. ja, en dat is dus helaas niet gebeurd. En dan gingen op een gegeven moment nu de nadelen van het halfslachtige beleid, die gingen steeds groter worden. En uh, dat leidt dan tot uh, dat er voortdurend zo'n toestand om is. Dat men de positieve kant eigenlijk niet meer ziet. Dat betekent dat, dat we al klaar zijn. Nee, nee, nee. nee dit was dit, even, dit is dan even terzijde. Ja. Dit is een technisch ding, maar het is dus nu gelukt, omdat er is met die computers wel iets veranderd. Terwijl het is één uitzending gebleven. Ja, maar zijn we nu nog in ja, de lucht? Nee. Ah. In, de, in de kabel. <laughs> ja, of nou ja, bij wifi ook in de lucht natuurlijk. Ja, ook in de lucht. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja Nee, maar dat gaat ja. dus goed. Uh, dat, uh, dat doet me dan weer plezier. Ja, nee, ik dacht eigenlijk dat ik nu aan het doorpraten was... terwijl het niet meer hoefde. Niet, nee, ho <lacht> niet meer hoefde, hè? <lacht> ja, ja je moet praten. Ja, dan ja, je, ja, ja. Ja. Ja. dat is het Ah ja, even <lacht> uh, iets tussendoor nemen. Nee, maar dat, en, en, dan is het, en daar, daar is natuurlijk waar uh, de stichting Drugsbeleid ook... Uh, uh, dan op, op, op, op is ingehaakt. Omdat dus in wezen dat... Die, die, die beweging om van het gedogen... naar een meer geformaliseerde situatie ja. te komen... Ja. Zo, zo goed te, te overzien is... daar waar het eigen productie betreft. Ja. Omdat het natuurlijk dat spanningsveld blijft... als de een of de andere geest... het uit uh, Marokko hier moet zien te krijgen. Ja. Nou, kijk, dat is een van de dingen... die krijgen wij ook wel te horen. Dat als wij nou hier willen overgaan... tot uh, reguleringen... dus ook cocaïne... Amfetamine, MDMA, eh, opiaten, niet alleen cannabis, maar al die andere stoffen ook uit, de straf, hoe het, uit het strafboek, hmm. uit het eh, boek van strafrecht te halen, maar legaal te maken. Ja, wat dan? Dan krijg je wel onvoorspelbare problemen in de productielanden. Dat is wel te verwachten. Ja, Men zegt daarover dat we nu krijgen toch een aantal. Uh, boeren in Afghanistan en in Colombia en uh, Peru en in Bolivia krijgen tenminste nog wel wat geld voor wat ze daar produceren. En het is de vraag als het legaal wordt. En want dan is het idee dan krijg je hetzelfde zoals met bananen of zo, dan gaat er ergens een grote markt. organisatie ja. gaat dat doen. En cocaïne is in ieder geval van bekend dat wat daar nodig is aan grondstoffen dat zou maar een heel klein oppervlak hoeven zijn. Ik vergeet altijd die getallen. Maar laten we zeggen, daar is een, een oppervlak van nodig voor de hele wereld van nog niet eens de provincie Utrecht. Om die te voorzien van voldoende cocaïne. Nee. Als je zo'n ja. oppervlak met coca-planten kan uh, laten groeien daar en je kan dat oogsten en goed bewerken, heb je genoeg. Dan nu wordt er ja. veel meer geproduceerd. En enorm veel gaat verloren. Of wordt in beslag genomen. Of uh, wordt er uh, wordt of ja, zelfs wordt zelfs gedumpt. Voordat ja. Dat het veel te riskant is om er wat verder mee te doen. En het is dus ook niet ja. nodig. Om zoveel. Om de markt daarvan te voorzien. Want het, uh, zoveel vraag is er helemaal niet eens. Maar ja, dan, als je het dan over cocaïne hebt. Dan denk ik bijvoorbeeld eerder toch aan coca blad. Wat, uh, ook dat, als je dat koud, dat is, dat geeft een effect, maar op een hele andere manier ja. als de cocaïne. Ja. Ja. En dan uh, is bijvoorbeeld uh, uh, zo iemand als Evo Morales in uh, Bolivia, die is uh, zeer bereid om ons uh, per direct uh, een heleboel balen op te sturen. Ja. Ja. Ja. Van uh, dus. Uh, uh, dat, dat kan. En bij mijn weten wordt zo de sterkste papave variant hier in Nederland verbouwd. Ja. Dat is een dus gegeven ja, ja, ja, is. Ja, Nederland is de grootste legale papave te de, ook ter wereld. De, ja. de. Nou, er zijn een paar plekken waar het mag. Ook in Tasmanië. Ja, nee, maar wij doen het voor de medicijnen. In nee, maar, dat zal maar waar, het, waar het legaal is, dat wordt ook door, die, ook door de Verenigde Naties in de gaten gehouden. De officiële toegestaande teelt van... Voor zover ik uh, weet produceren wij het meeste van alle landen. Nou, dat weet ik dan niet van wie precies het meeste maar en hoeveel. En ja, <laughs> is het voor Australië bijvoorbeeld is het ook politiek een probleem... Toen die op een gegeven moment iets wilde doen, dan zit ik even te denken wat het was. Ja, ik geloof dat die, die hebben op een gegeven moment ook overwogen heroïneverstrekking te doen. Dat is uitgebreid onderzocht in Australië. En toen is er een keer een Amerikaan daar van het bureau van die Drugstar gekomen. En die, is, en die heeft dus echt daar gezegd van ja, pas op, als jullie dat gaan doen, dan uh, kan wel eens jullie eigen opiumproductie in Tasmanië in gevaar komen. Dan okay. zou de Verenigde Staten wel eens kunnen zorgen dat dat beëindigd wordt. Dus hebben ze gewoon daar gedreigd met werkeloos maken van een heleboel mensen daar. En daar had de regering ook weer geen. In ieder geval is dat als drukmiddel ja, gebruikt. Ja, ja. Ja. En dat is omdat het voor hun dus echt economisch belangrijk is daar. Dat daar maar in flinke... Tasmanië wonen niet zoveel mensen en er is niet zoveel we, werk. Er we zijn een paar landen ja. waar het is toegestaan. En, uh, maar ja, dan zou eigenlijk, dat is een idee, als je nu in Afghanistan legale opiumteelt wil, om daar de eh, problemen wat te verlichten, dan zouden andere landen moeten afzien van hun aandeel in de opiumproductie, in de wettelijk toegestaande. Of de algehele vraag is toch groter, omdat het niet komt in landen, in arme landen, in Afrika, en Azië, in Zuid-Amerika, waar de mensen die pijnstillers niet kunnen betalen. Dat is, natuurlijk, dat is wel een reële kant van dat probleem ook. Dat er waarschijnlijk een onderconsumptie, om dat zo te noemen, is van pijnstillers in een heleboel armere landen. Dat is dus anders uitgelegd. Klinkt heel cynisch dan. Uh, is dat dus een, nog een markt, een komende markt voor de farmaceuten? Tegen die tijd dat ze meer geld krijgen, dan kunnen de farmaceuten die markt aanboren. Ja, ja alleen. Maar dit is niet zo'n dus vreselijk. zou opium kunnen doen? Nou ja, opium, daarvan afgeleide middelen voor medicinaal gebruik zijn andere dingen toch makkelijker. Daar heb je gewoon hele goede pilletjes, ik noem maar uh, palfium. En uh, er zijn er een heleboel die gebruikt worden in de geneeskundige praktijk. Het is toch makkelijk palvium, neem je een pilletje en uh, drie keer dag zoiets. En dan ben je voorzien van je opiaten. Maar voordat de, dat de, industrie, de farm, farmaceutische industrie groot werd... Uh, jaren daarvoor is natuurlijk uh, papaver uh, al heel lang geteeld uh, uh, in de volksgeneeskunde als, als uh, zeer gewaardeerd pijnstilmiddel ja, ja, ja, ja. En, ik neem, uh, en waarschijnlijk ja. nemen ze dat niet mee in de cijfers, dat wordt maar eventjes uh, erbuiten gelaten uh, gewoon het gebruik van volksgebruik van denk je dat dat nu nog gebeurt? Ik denk uh, in in in uh, gebieden. In waar het voormalige zelf... Oostblok is het gewoon nog steeds gangbaar hoor. En gewoon klein om het in Azean. je tuin te hebben voor. Uh... Het is een... Ja ja, dan kunnen ze zelf daar de, de opium uit halen. Die is wel. Medicijnen van. Dat is wel een gedoe. Het schijnt toch wel vrij arbeidsintensief ja, te zijn om ja. van die papaverplanten om daar de opium zeker, ook ja. uit te halen. Ik is... kan het ook koken, hoor. Dus, uh... Dat valt wel heel erg Dat mee. Voor het van. gaat heel goedja. Ah ja. Oh, ja. Maar het is ja. het ingewikkelder om er pillen en heroïne van te maken. Dat, nee, dat, dat is waar. Maar dat is weer makkelijker voor de distributie en ook voor artsen ja. om het voor te schrijven. Ja. Artsen willen graag, als ze iets voorschrijven, willen ze zeggen... Keer per, u moet in totaal zoveel milligram per dag. En dat, omdat het middel werkt maar acht uur of zo. Dan moet u dus driemaal daags zo'n tabletje nemen. Of iets werkt wel 24 uur. Dat is makkelijk. Dan hoef je maar één keer per dag ja, iets in te het, nemen. Ja, aangezien het niet direct giftig is voor de lever. En veel andere chemische uh, pijnstillers wel. Kan best wel iemand, net wat cannabis, kan je best zoiets als zelfmedicatie uh, toepassen, omdat ja, alleen opium is natuurlijk wel verslavend dus daar moet je natuurlijk wel uh, op letten maar ik bedoel, daar kan je best wel een soort van marge nemen, zou ik zeggen ja met ik denk ook als het, niet, met, als het met cannabis wordt toegestaan dat daar helemaal niet zoveel regels regelgeving voor nodig is cannabis zou je kan jezelf afvragen zou er iets ernstigs gebeuren als cannabis net zoals thee op de markt zou komen Stel dat dat zou gebeuren. Zouden dan ernstige ongelukken gebeuren? Ik denk wel, ik denk er zou wel, wel wat aan problemen zijn. Maar ik denk ook dan dat dat minder zou zijn dan nu. En dan zou je daar toch ook wel iets van Dus die harm reduction omheen moeten hebben. Ja. Dus waar dan, dan vraag je meer van de verkoper dan je bij T. Bij T hoeven ze niet op te letten of hun ja. klant daar... Te veel van gebruikt of dat hij problemen ja, heeft. Maar dat is ze is. ook dat niet. Bij de volksgeneeskunde heb je cultuur. In een, kaf, sorry, even daar, in een café behoort de caféhouder. ...moet opletten of zijn... ...als hij wil de klant heeft, van wie hij weet... Als ...dat wij, dan dan zijn er problemen. Als wij met twee in de supermarkt hier gaan op de hoek... ...en wij nemen gewoon twintig kalt bier mee... Nee, ...dan leveren ze graag. Ja. Nee, niemand die... ...zij ze, nee. een graf fijne wedstrijd nee, straks. Nee, nee, jongen. Dat is, ja. <laughs> nee, daar heb je gelijk in. Dus daar zit een lacune. Maar, ik vind dus maar over, we moeten wel voor de alcohol. 16 zijn. Ja, maar ik vind nee. dus het alcohol... daar dat de regels nu die hoeven niet strenger te worden nog want de bestaande regels die zijn niet goed en die worden niet op de juiste wijze toegepast en ze zouden wat mij betreft mogen terugkomen op dat besluit dat bijvoorbeeld wijn en ook ster en bier bij supermarkten verkrijgbaar zijn ik zou vinden dat dat niet moet maar ja, er zijn ook vrienden van ons en is ook medestanders wat betreft de noodzaak van legalisering die het daar niet mee eens zijn. Die weet, Peter Cohen vindt dit, die vindt dit onzin wat ik zeg, maar daar, daar kunnen we elkaar niet overtuigen op dit punt. Volgens hem zou het ook goed gaan als je het zo vrij liet als thee maar dat heeft dat is dat is, dat heeft met cultuur te maken. En dat is in de tijd. En hoe kom je ergens, he, van, ja, ja. Dat is, Want dat is natuurlijk. Men, men, men, men heeft altijd zo'n soort dreigend beeld van ja, maar als we nou dat vrijgeven, dan, dan wordt het een chaos. En in die zin, kijk, stel dat. Uh, ...iets van de een op de andere dag wordt vrijgegeven... ...dan pas zullen mensen inderdaad... ...de veranderen voor dingen. ...net zoals wat er gebeurt als ze daar... ...zo'n voetbalwedstrijd winnen... ...dan is het, er is een soort euforie... ...en ik weet niet wat... ...en na verloop van tijd komt er... ...een nieuwe normaal situatie. En dus hoe de... kan je bevorderen... De, ...of kan je zorgen dat er een overgangsfase is... die ...goed verloopt en die grenste resultaten resultaat Dan je dus inderdaad terecht ja. op het punt... ...dat je zeker voor wat betreft middelen die meer zijn dan alleen maar voedsel... ...dat je dus daarbij het middel eigenlijk vanzelf een soort van begeleiding hebt... ...omdat die op die manier tot de mensen komt. Dus zoals je dus geneesmiddelen... ...meestal via een arts of een shaman... Of, uh, ...het is een soort begeleiding... Ja, ...en als je op die manier... ...in iets terechtkomt... ...dan zit daar iemand en die... ...die, die, die heeft die ervaring... Ja. ...en die speelt mee in wat hij dan verder doet... ...en je weet misschien niet eens... ...wat hij precies doet en waarom... ...en hoe en alles, maar dat is het... en in die zin is dat dat is de, de in wijze die je zou kunnen zeggen de deurwacht de, de de of iets van die zit daarbij en die ziet van nee joh, dit gaat niet goed van uh, dit doen we anders van doe jij dat maar niet hè? en als je dat dus aangeleverd krijgt op een manier dat je daar respect voor hebt dat, uh, on, of ontzag voor hebt dan werkt het gewoon tien keer zo goed dus als de mensen ontzag hebben voor hun arts dan werken de middelen die die voorschrijft bij al beter denk ik en in die zin zou dus van krijg je dus inderdaad van sterke drank maar eigenlijk ook de niet sterke drank dan zou je dus een slijter of een café, daar heb je dus daar zit een begeleiding, daar zit een stuk van het ritueel is aanwezig en in mijn ogen is in de supermarkt is nog maar één ritueel aanwezig en dat is consumptie van hoe dan ook en degene die de werk is en allemaal zo gekozen dat ze het goedkoop zijn van wat op dat moment te krijgen is. Dus dat is allemaal jong. En, uh... Maar bij andere dingen bestaat wel dat je uitleg krijgt of dat je nog terug kan om advies te krijgen ja. over wat je wat je aangeschaft ja. hebt. Dat is natuurlijk per, uh, ja, weet het, per onderdeel van de per markt is dat anders bij uh, technische dingen. Kan je altijd weer teruggaan en, en, en nieuwe eh, informatie vinden over hoe je het moet gebruiken en zo ja. Dus waarom dat hierbij niet is. Bij alcohol krijgen jongeren. wat krijgen ze nou, een instructie of aan informatie. Ze hebben op school iets gehad. En vervolgens horen ze het van elkaar en van ouders. En ouders durven niet meer altijd dat te doen. Hè. Daar is ook. Dat we, misschien dat jullie daar iets over kunnen zeggen. Maar ik heb de, in, de indruk in. In mijn tijd, maar ik ben inmiddels 65... ...was het zo dat je thuis van je ouders leerde... ...hoe je met alcohol omging. En dat kon echt ook al vrij jong beginnen... ...dat je al een klein beetje kon meedrinken. En ik heb dat met mijn kinderen ook gedaan. Zo'n klein glaasje, dus dat ze zeggen... ...zoals een borrelglaasje wijn... Om eens, eh, ...en hoe oud ze dan waren... ...misschien al 12 of 14 of zo. En op die manier ze, hebben ze kennis gemaakt daarmee... Maar ik denk dat de ouders tegenwoordig dat vaak niet meer durven. Omdat daar toch een soort eh, ook idee dan. een soort beeld van gevormd wordt dat dat slecht is. Dat je daarmee eh, kinderen aan eh, iets gevaarlijks blootstelt. Ja, ja, maar dan aan de andere kant. was ik vorig jaar een keer in Friesland. rechts bij een soort kleine expositie. En daar was een man uit de buurt. En die stond hartstikke vrolijk te vertellen. hoe die bezig was geweest. En dat ze nu toch. Ver achter op het land hadden ze een, een schaftwagen neergezet voor de kinderen, zodat ze daar konden drinken. Hadden ze hun eigen drinkkeet. En die stond zo lekker ver weg, dat had geen last van de herring. Van... Ja, ja, ja, Oh, hij verhuurde dat dan. Nee, dat waren ja, zijn eigen en kinderen. En dan echt gewoon 13 hè, 14. Soort, oh, zo, ja, zo, ja. Zoals je een hut zou timmeren, maar dan krijg nee, ja, je gewoon dat de gedachte. Lijkt me toch ook niet dat is een drankvorm. Maar dat lijkt me ook niet zo'n goed idee. Nee. Ja, maar dat is dus nee. de andere kant. Hè. Dat is het andere uiterste. Ja, dat uh, wil niet zeggen dat het daarom ook het, het... de juiste manier van regelen is. Ik, sorry, ik, ben, ik ben geen uh, 65. Maar toen ik jong was heb ik nooit zo'n soort massale... ...zo'n mierachtige alcoholtransporten gezien... ...als nu is, hè, ja. de afgelopen dagen ja. rond die voetbalwedstrijden. Van, dat, als je dat als kind ziet, dan, dan, dan is er toch op een gegeven moment in je hoofd nog maar één ding. Dat is, wanneer mag ik dat uitproberen? Wat is dat? Ik bedoel, ze, zien, ze zien mensen ja, met nee, oranje pruiken, toch, ja. jodelende studenten met karretjes voor nee, Met autorijden is ook, daar weet je dat mag ik, als ik 18 ben kan ik rijles gaan nemen en als ik 14 ben kan ik ook wel een leuk idee vinden dat ik en ook wel willen autorijden. Maar ik wist dat dat pas mocht als ik 18 was. Dat vond ik, nee dank je, Vond ik uh, helemaal geen, dat was toch helemaal geen probleem. Dat is toch geen, geen punt verder. wel. Want je hebt joyriders ja. die, die dus uh, al uh, gewoon voor hun tiende. Nee, de auto van ik, nee, nee. Maar dat zijn er ook. zo weinig. Ja, maar kijk, dat is nou net het punt. Je moet niet je beleid afstemmen op een paar. ...die iets extreems doet. Dat is juist zoals het nu bij het drugsbeleid is. Exact, ja. En dat moet je dus juist ja. niet doen. Dus je moet je beleid afstemmen op wat de meeste mensen doen... ...en vervolgens ook wel... Uh, de, ...de uitzonderlijke dingen moet je ook wel wat voorzien te vinden natuurlijk. Maar... En uh, ja, dat, daar wordt dus een verschil gemaakt tussen de ene groep en de andere groep middelen. En dat berust op vergissing. Daar is geen, zijn gewoon geen goede redenen voor. En dan komen we weer bij het thema. Wat is nou precies de, de, de, de rechtvaardiging van het drugsverbod? Nou, ik, ik, kijk, ik denk dus dat dat is dus het probleem dat in de grond genomen daar waar mensen dat onderzocht hebben komen ze dus uiteindelijk op andere gronden dan dat het iets te maken heeft met het goed voorhebben van met de mensen. Ja. En dus ja. is het hele bouwwerk is. Opgebouwd uit bouwsteentjes... die hebben de verkeerde vorm. Die, die, dat klopt niet met wat ze zeggen. Het is in de grond genomen... alsmaar weer zijn economische... zakelijke, eh, politieke belangen geweest. En dat zijn het nog steeds. Nou ja, of dat het bij het begin was... dat, dat hoeft ja, niet eens. Ja, Ik, het kan best dat het begonnen is... door mensen die dat echt geloofden. Ik kan me voorstellen dat je denkt... Nou, dat is rotzooi. En dat moeten we dus verbieden. En daar moeten we onze kinderen voor beschermen. Dat kan ik me. Die gedachte kan ik me voorstellen. Nee, maar wacht nog even. En dan moet je vervolgens ook wel je ogen openhouden voor wat er gebeurt in als dat beleid ook wordt uitgevoerd. En daar hebben ze dus dan niet willen inzien dat het door dat verbod en de bestrijding, of de zogenaamde bestrijding, dat het daar niet beter door wordt, maar erger. En dat vind ik dus echt te verwijfbaar op een gegeven moment. En je, zou, je kan zo ver gaan, vind ik... dat wanneer politici weigeren om uh, dat drugsverbod ja, te, aan de orde te stellen... om dat ter discussie te stellen... en te onderzoeken of er niet alternatieve manieren zijn om het te regelen... ze dat niet doen dat het nalatigheid is. Dat is gewoon dus hun plicht verzaken zij om voor een moeilijk probleem... Dus uh, verder te kijken. Dat, was een, dat vond ik wel aardig, een aardige opmerking die maakte iemand op dat laatste congres, waar ik was, van die harm reduction. Die zei: je wordt op een heleboel gebieden, als ze zitten te denken over het beleid, word je aangemoedigd om uh, buiten, hoort het, outside the box uh, te delen, te denken. Zo dat het blijft. <laughs> maar alleen in drugsbeleid mag je absoluut niet buiten de box. Je moet. ...binnen die box blijven denken... ...want anders dan ben je een legalizer... ...en dat kan niet... ...dus er is een hele rare beperking daar... ...die op alle andere gebieden... ...niet, niet denkbaar zou zijn... ...dat je niet mag denken... ...over een beter beleid... ...en dat is een van de... ...vreemde dingen hier... En dat lijkt mij toch dat dat op een gegeven moment moet dat komt daar verandering in dat is gewoon niet vol te houden het kan ook zelfs zo zijn dat op een gegeven moment economisch dat men het gewoon niet meer kan opbrengen als het voedsel wordt duurder de olie wordt duurder er is gewoon de overheid dat die dan nog voldoende geld zouden hebben om politie en justitie de helft van de tijd die onzin van die drugs te laten blijven doen dat dat het is gewoon niet, niet mogelijk dat hebben ze nodig voor andere dingen ze kunnen nu al, alle mensen die gevangen gezet moeten worden, ook voor een groot deel door het door, drugs, door de drugsbestrijding dat is al bijna niet te betalen Dan moeten er, alweer, er worden weer bezuinigingsmaatregelen in de gevangenissen er moeten twee op één cel er uh, uh, kunnen minder gelucht worden de, de reclassering wordt opgeheven noem maar op, allemaal is geen geld voor en het probleem wordt ondertussen groter. Dus dat, op een gegeven moment is dat niet meer vol te houden, denk ik. Er zijn de, oh, dat de is een mogelijkheid. Maar het zou, ik zou het jammer vinden als we moeten doorgaan met dit beleid tot dat moment. Dat je dan beter kan zeggen, laten we dat nu zo gauw mogelijk mee ophouden. Dat we inzien dat dit een grote vergissing is geweest. Ja. Nou, zeker. Ik, ik kijk van. Uh... Er is nu uh, zo op, op het internet zo'n uh, documentaire te zien, die heet uh, The Last White Hope, en die is uh, van vorig, eind vorig jaar, en die gaat over uh, dus de war on drugs in Amerika, en dan uh, vooral over uh, wat er zich met de krek heeft afgespeeld. Ja. En... Nee, ik heb erover gelezen, ik heb het nog niet gezien. Dat... Maar waarom eigenlijk Last White Hope? Dat Wat zegt white, is, op, dat, is dat, nou, dat voor witte mensen of ja, wit poeder? Die, nee, die, ja, die uitspraak die, uh, die komt uit de mond van dus een, een zwarte, die dus in de gevangenis zit. En die zit dus gewoon in, in, een, in, een, in een, in een afdeling. Hij zit met alleen maar blanken in de gevangenis. Allemaal zeg maar een beetje uh, blanke onderklassen. Die, dus, die zitten ook allemaal verstrikt in dat net. Maar er zitten en, aanzienlijk meer zwarte in de gevangenis. Maar, maar blanken gebruiken dus ook heel veel drugs. Ja, ja, ja, ja. En hij zat dus toevallig daar. En hij, uit, uit zijn mond komt daar die uitspraak van de ja. uh, last white Hope. Zo van, dus hebben jullie nog ergens de meerderheid. Omdat hij zit daar, hij zit daar op die manier tussen. Maar, nou, dat is dus een heel ongewone situatie. situatie. Ja, ja, ja. Maar als je dus ziet wat daar dan aan de hand is... Dat is, ik, ik, dat, dat is dus gewoon hoe de, hoe de, de politie hele, hele stadsdelen in wezen kwijtraakt. Hè? Gewoon, daar hebben ze niks te zoeken. Daar regelt iemand anders de, de, de norm. de strafmaat sinds kort veranderd. De strafmaat voor het gebruik van coke, en het gebruik van krek. Omdat dat uh, klassenjustitie uh, betekende. Ja, ja. Omdat de zwarte meestal krek gebruiken en blank kook... En volgens mij is dat uh, recent, ik weet niet wanneer, hebben ze die strafmaat uh, gelijk getrokken. Iets meer gelijk getrokken, ja. ja. Nee, dat is het een enige, of een van de weinige voorbeelden dat er toch iets uh, verstandigs is gebeurd in de richting van uh, minder streng straffen, ja. Maar ja, dat was ook dat, dat verschil. Dat was zo extreem. Ja, het racistisch. was ook zo overduidelijk racistisch. Ze ja. konden gewoon niet, niet volhouden. Maar dan nog hebben ze vanuit de regering Bush dat geprobeerd tegen te houden. Want er werd er dus steeds gezegd: ja, maar als je die mensen vrijlaat. dan zitten daar toch een aantal tussen. die gaan weer dealen. en die gaan weer dit doen. en die gaan uw kinderen vergiftigen. En zo gaat het dan meteen. Dus, omdat daar mogelijk een paar tussen zitten. die wel weer eens wat zullen doen wat niet mag moet je ze allemaal gevangen houden ja. Ja. Ja, dat, is een, dat, dat komt dus in die documentaire ook heel, heel duidelijk naar voren. Uh, hoe dus dat inmiddels een soort bedrijf is geworden. Dus de, de gevangenissen zijn geprivatiseerd, die zijn beursgenoteerd. En de overheid maakt afspraken van wij leveren jullie zoveel gevangenen. Nee, ja, ja, dat, ja. dat wordt een systeem met een hele perverse ja. prikkel. Die prikkel is namelijk, we moeten, we moeten gevangenen leveren. Ja. Ja. En niet meer van we willen ergens iets verbeteren, we willen iets een beetje in bedwang. Of een goede en je weet ook dan van de, de bond van gevangenispersoneel in de staat Californië. Dat is de grootste bond van zoals vakbond. mm -hmm. vakbonden in de Verenigde Staten. Het is heel wissend. Er zijn er nog wel een aantal die... Wat te vertellen hebben, maar er zijn dus ook hele terreinen waar helemaal geen vakbond is. Maar politie heeft ook een hele krachtige vakbond. En die steunen dus uh, bij verkiezingen dan rechters en officieren van justitie, enzo, die worden daar ook verkozen. En politici steunen ze die uh, tough on drugs zijn. En, en daar is een regelrecht belang gewoon van ja. hun baan. En, van hun, ja. en dan ook nog voor politie. Uh, f, ja, niet dat het helemaal. Uh, ongevaarlijk, het is gevaarlijk werk maar het is wel makkelijker dan een heleboel ander werk om uh, in een achterbuurt op straat uh, mensen op te pakken die bezig zijn met drugshandel want ze weten precies waar zich dat allemaal afspeelt oh. ja, ja maar in, uh, kijk nu is het probleem in de Verenigde naties dat daar dus dit punt gewoon niet op de agenda staat en tegenwoordig mogen NGO's NGO is Non-Governmental Organization dat is bijvoorbeeld dat uh, ENCOT is een NGO maar die heeft zelf niet die erkenning maar we hebben die erkenning weer via anderen verkregen, wij zitten daar dus eigenlijk via de Transnational Party dat is heel, heel nou, dus dat is de Transnational Radical Party de, de radicale partij uit Italië en een aantal andere landen die hebben in hun eigen land eigenlijk vrij weinig invloed, maar die zitten gezamenlijk wel ook in de Europese ...in het Europese parlement... ...en daar doen ze echt wel goede dingen... ...ook op het gebied als, van drugs. NGO. Nee, dat is een partij. Maar die konden zorgen toch voor... ...of haal ik het nou door elkaar... ...nee, ik had mijn... Uh, ...mijn... ...toelating voor dat... Uh, Verenigde Naties uh, debat... ...de uh, Commission on Narcotic Drugs... ...nu had ik via de Transnational... ...Radical Party gekregen. Ja... Maar inderdaad zelf is dat, nou ja, een part, politieke partij is natuurlijk eigenlijk ook een NGO, want NGO betekent alleen dat je niet door de regering betaald wordt. Nou ja, die krijgen een bepaald bedrag, wel hun functionarissen krijgen een bepaald bedrag van de regering natuurlijk, maar nou ja, op het algemeen valt dat niet onder NGO, maar die konden ons dus daarbij helpen nou dan kom je daar binnen, en dan mag je dus met enige moeite nog wel zeggen wat je wil maar dan hebben ze het zo geregeld dat er ook hele grote Amerikaanse organisatie zit van Drug Free America en uit Zweden ook en dan heb je European Cities Against Drugs allemaal mensen die zijn dus volledig uh, voor de abstinentie en die zijn tegen, zelfs tegen metadonverstrekking en tegen al die dingen dat is dan hou je mensen verslaafd vinden zij en dus, daar kom je niet verder dan dat er mensen het ene standpunt uitdragen en tegenstanders het andere standpunt... En dan kan worden doorgegeven als inbreng vanuit de NGO's. Dat er dus in de samenleving veel over wordt nagedacht. En er zijn allerlei groepen die zich organiseren en zo. Maar ja, ze hebben hele tegenstrijdige standpunten. Dus voor de politici betekent dat dat die daar... Ja, die kunnen dus eigenlijk doen wat ze zelf willen. Omdat ze hele verdeelde meningen daar krijgen. En... Uh, dat, dat is dit stadium onvermijdelijk want je moet op een gegeven moment natuurlijk wel dus een, ja, ergens afspraken zien te maken over het beleid die berusten op de stand van de wetenschap op dat moment en daarvoor is een goede evaluatie nodig nou die is daar dus nooit gebeurd bij de Verenigde Naties dat er echt goede kostenbatenanalyse analyse geweest is van het internationale drugsbeleid. Dat is, komt gewoon niet voor. Ze gaan wel, Er worden wel jaarrapporten en zo uitgebracht. Maar die gaan vooral over wat er voor regelingen zijn en hoeveel wetten er zijn ingevoerd hier en daar. En dat doet die International Narcotic Control Board. Maar of het bijvoorbeeld het aantal eh, problemen met drugs rond van mensen die, die, die ziek worden aan AIDS en of die in de gevangenis komen of dat minder wordt of meer is voor hun helemaal geen punt dat is hun opdracht niet om zich daarmee bezig te houden dus dan kan het gebeuren dat een land als Nederland waar juist goede ontwikkelingen waren alleen maar kritiek krijgt Vanwege coffeeshops en vanwege gebruiksruimtes. Dus, maar dat onze uh, sterfte, uh, het aantal drugsdoden heel laag was. Daar kreeg je van de Verenigde Naties geen waardering voor. Dat speelde gewoon in hun beoordeling geen rol. En het is dus heel raar dat het beleidsbepalende orgaan daar alleen zich erover buigt. Of de juridische maatregelen en de uh, bestuurlijk wat betreft de, uh, nou ja, het law enforcement. Of dat wel gebeurt. En niet of de situatie wat de gezondheid betreft ook zich misschien gunstig heeft ontwikkeld. Ook al mag het beleid van hun niet. Dat blijft daar buiten beschouwing. Dus ik vind dat ja dan moet, er moet daar op de agenda komen dat er alternatieven zijn voor dit beleid. En dat die serieus bestudeerd moeten worden. Maar geen enkel land zet dat op de agenda. En alleen landen bepalen die agenda. Zolang een land dat niet doet, krijg je dat er niet op. Ja. Ondertussen is toch wel het nu binnengedrongen en daar heb ik dus een rol in gespeeld. Dat is misschien aardig om hier te vertellen voor wie dat nog niet weet. Maar dus doordat die baas van de Verenigde Naties, drugsbureau, die Costa, doordat die op een gegeven moment deed alsof hij nu echt helemaal open stond voor discussie en vragen en antwoorden. Toen heb ik hem daar in de, op de vergadering in Wenen, in een plenaire zitting. ...waren er al een paar vragen geweest. En die gingen meest over dingen zoals... Uh, ...ja, wat de problemen waren rond harm reduction En over mensenrecht is het veel gegaan. En dat is wel een positieve ontwikkeling... ...dat men nu echt uh, ziet dat daar ook... ...binnen de drugsbestrijding ...toch met de mensenrechten ...rekening gehouden moet worden... ...want dat was gewoon helemaal ook geen issue... ...gebeurden de ongelooflijkste dingen... ...met drugsverslaafden die werden opgepakt... ...en zo... ...maar toen heb ik Costa dus die vraag gesteld... ...hoe hij nou verklaarde... ...dat in Nederland het gebruik van cannabis... ...toch op een soort gemiddeld niveau is... ...ja ik heb één keer gezegd lager... ...dat was dan niet helemaal verstandig... ...want er zijn landen... Waar, die, ...die lager zijn dan Nederland maar in ieder geval over het geheel genomen... is het gebruik in Nederland... redelijk in het gemiddelde in Europa... en het is lager dan in Engeland... Frankrijk, Verenigde Staten... waar het... Uh, keihard bestreden wordt. Dus hoe hij dat nou... verklaart, want dat is anders... dan zij ons willen doen geloven... dat het... Uh, dat de prohibitie ertoe leidt... dat er minder gebruikt wordt... en dat er minder problemen zullen zijn. Uh -huh. Nou ja, daar... Kan hij dus geen antwoord op geven? Ik kan het verhaal heel lang vertellen, maar ik denk dat het een beetje door moet gaan. Want het gevolg is nu wel, ik heb hem toen een paar maanden later op een andere plek die vraag opnieuw gesteld. En zegt dat hij daar, daar behoorde, hij antwoord op te geven in zijn functie. En, uh, nou, nu is het gevolg dat hij dus nu inmiddels een week of zes geleden in Nederland op bezoek geweest is. ...en ook gekeken heeft in de coffeeshop hoe het daartoe gaat. Maar, kijk, we moeten niet denken dat ze nu echt komen daar met een, met een open mind... ...om dus te, te zeggen, god, dat is toch interessant wat er in Nederland gebeurt. Dat de cannabis is volledig vrij verkrijgbaar. Er zijn dan wel restricties rond de teelt en zo. Maar wat betreft, het is verkrijgbaar voor wie het wil. En die kan roken, zoveel niet wil. En als hij ouder is dan 18 dat had volgens hun theorie tot een verschrikkelijke toestand moeten leiden waar zij ons voor behoeden in die andere landen met dat keiharde beleid maar nou blijkt alleen dat bij ons het gebruik dus meevalt daarmee is de zin van die hele prohibitie vervalt ik kan ook zeggen, dat is een begrip uit de filosofie dat die theorie is in Nederland dus gefalsificeerd het is eigenlijk gewoon door de ervaringen aangetoond ja. dat de Theorie van de drugsprohibitie is vals. Die klopt niet. Dus moet er op de agenda daar komen. Welk ander beleid gaan we voeren? Dat is voorkomen normaal. Maar ja, dat gaan we nu dus proberen vanuit de NGO sector in te brengen. Dus nu in juli weer een bijeenkomst in Wenen... waar ik ook naartoe kan... en waar we dat moeten zien te bespreken. En nou is het punt ertoe dat wat er zal gebeuren is... dat anderen zeggen nee, schandalig... en waar het door komt, dat is dat de... Uh, het heet wel War on Drugs... maar het is gewoon helemaal niet hard genoeg gevoerd... en het zou, het zou nu pas echt kunnen beginnen. Zo, dat zijn nou, van die, het is nog ja. niet begonnen? Nee, maar dat is echt ongelooflijk. Dat zijn van die dingen. Dit, wel, dit een bij Vietnam ook gezegd werd... Dat, Amerikanen zijn er genoeg die denken dat... Uh, ze niet echt genoeg daar militair geïnvesteerd hebben en dat, dat het, uh, het daar dan komt. en dan zouden ze het gewonnen hebben en dat is nu met Irak ja. toch ook bezig dat uh, Bush wel nog jaar blijven. Eh, dat Bush nog in plaats toen er echt enorme druk werd uit uitgeoefend om dat nou maar te beëindigen daar dat hij eerst nog een schepje er bovenop wilde gooien om te laten zien dat het toch mogelijk is en lijkt het dus nog wat op te leveren ook, maar dat komt omdat er inmiddels gewoon daar, het is minder de burgeroorlog is ook minder heftig omdat gewoon de bevolkingsgroepen zich al ongeveer gescheiden hebben dus het is gewoon, terwijl de Amerikanen het daar bezet houden, er met al dat geweld ethnic cleansing heeft plaatsgevonden, dus nu zitten ze gewoon op aparte gebieden en Verder drijven ze alweer handel en gaat het alweer. En zal, als de Amerikanen weggaan waarschijnlijk zal het uit elkaar vallen. Dat dat bij elkaar blijft is heel onwaarschijnlijk. Het enige wat er nog moet gebeuren voor die tijd is dat ze de olieopbrengsten verdelen per gebied. En dat, maar ja, als dat niet lukt dan zal het toch, toch een burgeroorlog worden. Nou ja, nu ben ik wel heel erg afgedwaald ja. bij de uh, overschot. Maar dus er kan ja. nog een schepje bovenop. Er kan door... altijd een schepje bovenop. Ja. Dus als mensen zeggen we, we hebben het nu wel gezien, het, het lukt niet, wordt er juist erger door de. Daar vind ik het ook leuk om altijd te zeggen de zogenaamde drugsbestrijding, want in feite is het dus geen bestrijding, maar wordt wordt juist de handel wordt hierdoor pas lucratief. Die ze anders ja. niet zo lucratief zijn door die bestrijding. En de ernst van de gezondheidsproblemen neemt ook toe door de bestrijding. Dus het is op geen enkele wijze, mag je het woord bestrijding gebruiken. Het is het stimuleren van illegale drugshandel en het verergeren van drugsproblemen. Zeker. Nou, als, je, als, als ik die dingen moet geloven die ik in die documentaire zie... Dat, dat, dat, dat is bijna oorlog. Hè? In, in Mexico zijn, ja, ja, ja. zijn in, uh, ja. in, in anderhalf jaar tijd zeg ik zo, 4.000 slachtoffers ja. gevallen. Maar ja, meer dan recht. 10% procent, agenten en.. Uh, ja, dat en grensgebied van Mexico, de Noord-Mexico, met de grens met de Verenigde Staten is een oorlogsgebied nu. Dat is gewoon echt uh, zo gevaarlijk. Daar vallen ook gewoon in dorpen... ...dooien door, door rondzwervende kogels en zo. Wat natuurlijk in achterbuurt... ...in grote steden ook wel eens gebeurt. Maar dit is dan veel meer een landelijke omgeving... ...waar je dat anders echt niet zou vinden. Dit soort uh, criminaliteit. Of, uh, ja, dat is dan corrupte overheid... ...tegen de handelaren... ...die, zich met, die geen banden met hun hebben... Ja, en en vaak dus dat uh, toch, omdat uh, dat als de overheid zijn, zijn taken niet goed doet, dan zie je ook dat die dat, uh, handelaren die, die nemen springen, eigen springen. Paneel, die, die, die ja. worden de overheid, ja. hè. Dus uh, Pablo Escobar in Colombia, die heeft meer aan de sociale woningbouw gedaan dan de regering van ja. ja. ja. ja. ja. En, en natuurlijk wordt iemand op handen gedragen dan. Van, ja, uh, hij doet ik, het gewoon. Ik, het hoeft niet te bewijzen dat hij een nobel karakter heeft. Nee, nee dat wil ik dat ook kan, niet kan bewijzen. kan bewijzen dat hij een handige zakenman is. Zeker? Maar het, misschien was het, is het wel een nobel mens geweest. Dat ja, ik laat niet. vooral zien dat als dus in die zin een, een soort samenleving of een overheid faalt. dat daarmee de voedingsbodem ja. komt voor al dit soort ontwikkelingen. Ja. Ja. En ja. Dus ja. dat falen, dat is dus ook in die verkeerde regels van, die, van dat drugsverbod. Ja. Daar zit ook zo'nzelfde falen in. En dat creëert ja. dus iets van. Disrespect uh, for the law, zoals de Amerikanen dat noemen. ...weer we, we we ja, zijn bang maken. We, we, we, we ja. Disrespect, <lacht> dus dat je de wet niet respecteert. Nee, maar ja, dat hadden we in Nederland natuurlijk toch al lang. Ik, ben, <lacht> ik weet niet meer wanneer voor het is, maar dat je hoort als ze zeggen. Ja, maar dat mag niet. Dan zeggen we ja. ja dat mag zoveel niet. Ja, Dat is, dat is een hele Nederlandse reactie. de Amerikanen echt nog van... This is that's the law. En dan zeggen ze... Oh ja, ja, nee. Dan, dan moet, mag het dus echt niet. En zo denken wij inderdaad niet. Dus dat bestond al voor uh, het cannabisgedoogbeleid. Ja. Nou, welke thema's hebben we nog meer? Is goed. Maar dus, nou, nou, ik wil nog... Hoe kan ik ze dat vertellen uh, over Costa? Precies, uh, precies, ik wou we nou weer af. Uh, want het ging erover dat er dus volgens sommigen nog een schepje bovenop kan. Dat dit dus nog maar een voorproefje was. En uh, hoe, wat, wat, wat, wat is Costa's idee van hoe dat dan dus zit nu met Nederland? Of uh, dat argument van uh, dat we dus hier met vrij krijgbaarheid een zeer beheersbare situatie hebben. Ja, hij probeert dus eigenlijk nu aan te tonen dat dat niet het geval is. Dus tot nu toe had de Verenigde Naties wel. Uh, ze waren, of dat kan je niet zeggen, de, de Verenigde Naties is niet juist. Want het, het is dit orgaan van het drugsbureau. En dat is dat niet, de INCB, International Narcotic Control Board. Dus de controleraad voor de narcotica, dat is ook zo'n raar woord natuurlijk, want dat zijn verdovende middelen terwijl het gaat vaak niet om verdovende middelen, ja. maar om stimulerend maar dat was goed. maar ook ja. Ja. Uh, ja. Ja. en nu wil Costa dus doen voorkomen alsof ja, die Nederlandse cijfers dus niet kloppen want hij heeft vastgesteld... bij zijn bezoek en dan heeft hij ook... cijfers daar ontleent hij aan de NDM... die Nederlandse... Ja. Drugs, of nationale ja. drugsmonitor... Ja. en ik ken die cijfers ook niet... Ik, dit, dat is gewoon die kan ik nooit goed onthouden... maar dat het dus... op bepaalde punten dan helemaal niet zo gunstig... in Nederland of zelfs... Uh, kan hij een berekening maken... door de verhouding tussen het gebruik op platteland... en in Amsterdam... dat in Amsterdam meer gebruikt wordt dan op platteland... terwijl in... Verenigde Staten, uh, in de stad Washington zou niet meer gebruikt worden dan op het platteland. Ik moet zeggen dat ik dat helemaal niet geloof, dat, dat <laughs> lijkt mij echt ja, onzin zin. Maar me. dat beweert hij dus. En Al, daaruit ja, als je leidt hij daar af. Keer komt, <laughs> moet je eens opletten, dat zie ja. je daar op straat. Ja. Ja. Nee, maar dus de hele de methodologie, <laughs> welk onderzoek. Er het is niet oh. duidelijk op welk onderzoek ja, dat dus. berust. Het zijn beweringen die hij okay. nog helemaal niet kan onderbouwen. En dat stuk waarin hij dat beweerde... ...is ook alweer van die website afgehaald. Okay. Maar hij heeft het wel gezegd op een... Uh, an, an, ...het was weer een congres... ...van de Harm Reduction Beweging... ...en dat was dus toen de, de derde keer... ...dat ik hem vanuit de zaal... Uh, ...daarover dus ging vragen... ...over dat Nederlandse cannabisbeleid... ...en de, uh, hun theorie... ...dat als de beschikbaarheid groter is... ...dat dan het gebruik ook automatisch toeneemt... ...dat die eigenlijk door Nederland... Uh, ...dat uh, aangetoond is... ...dat dat niet klopt en toen zei hij ja... oh nee, ik vroeg hem uh, wat hij nou geleerd had... van zijn bezoek aan een koffieshop in Nederland... want dat hij dus... Uh, dat we gehoord hadden dat hij in Nederland geweest is... in Amsterdam een koffieshop bezocht... en... Toen zei hij: Ja, dat is waar, het was heel nuttig. We hebben een studiereis gemaakt door Nederland. Waarmee hij dus eigenlijk stilzwijgend toegaf dat hij die eerdere keren inderdaad geen antwoord had op mijn vraag. Maar die deed hij dus nog altijd alsof hij wel degelijk beantwoord had. Maar omdat hij. Nee, maar dat, was, dat zei hij wel. Hij beweert ja. dat hij wel antwoord gaf. Maar nu geeft hij eigenlijk toe, want ze gingen nu een studiereis maken naar Nederland. Om uit te vinden hoe het nou eigenlijk zat hier. Ja, dus dat en het. hij zei, was bevestigd hierdoor in zijn uh, opvattingen over. En dat zou binnenkort worden uitgebracht in een discussiepaper. Dat komt op de website van uh, UNODC. Maar één ding kon hij al wel zeggen. Dat in Amsterdam had een ernstig probleem met de cannabisverslaving. En het was drie keer zo hoog als waar ook ter wereld. Nou, en mensen in wijst. de zaal zaten dus elkaar aan te kijken. Nou, uh, daar zijn we benieuwd waar die, ja. waar die dat vandaan heeft. Maar misschien omdat er in Amsterdam wel klinieken zijn. Uh, waar tegenwoordig uh, jongeren kunnen tegenwoordig van cannabisverslaving. Ja, uh, dus gewoon terecht. Ja. En misschien ja. dat ze daar dus dat niet hebben. En, en dat zijn wel officiële cijfers. Maar... Ja, nee, kijk, hij maakt wel gebruik. Maar het is dus een heel selectief gebruik. Ja, en dan helemaal niet, maar... want daar moet een wetenschappelijk verhaal bij. Ja. Van hoe is ja. dat in andere landen? Ja. Hoe is dat vergeleken? En dan blijkt dat diezelfde methode van onderzoek ja. helemaal nergens anders is toegepast. Dus je kan het helemaal niet vergelijken. Ja. En dat er al een hele reeks van uh, redenen zijn op te sommen. Waardoor dat ook verklaard kan worden dat het is dus gebeurd. Maar bovendien, wat hij buiten beschouwing laat, is ook dat er maar één onderzoek is waar een grote stad als Amsterdam is vergeleken met de andere steden in het buitenland, met vergelijkbare steden, met San Francisco en met Bremen, want het zijn allemaal steden van ongeveer, uh, ongeveer een miljoen inwoners, of iets minder dan een miljoen, Havenste, belangrijke havensteden met een groot achterland. Dus ook met veel doorgaand uh, veel transit. En met culturele sector en wetenschappelijk en studenten. En, uh, het zijn dus vergelijkbare steden. Maar met een heel verschillend beleid. En dat blijkt, in Amsterdam is het gebruik het laagste. En in San Francisco is het veel hoger. Dus het enige onderzoek waar dat echt onderzocht is. Op vergelijkbare steden en een vergelijkbare methodologie dat probeert hij onderuit te halen de, dit noemt hij niet en dan gaat hij een heel verwrongen verhaal houden door berekeningen van ver, helemaal niet vergelijkbare gebieden en maar ook verschillende methodes dus wetenschappelijk kan dat absoluut niet dus die man is zichzelf in de nest aan het werken in ieder geval voor, voor zover er mensen dit horen die uh, een beetje weten hoe wetenschappelijk gedacht wordt die ze kunnen zeggen ja dit kan helemaal niet dus dat is ook wat, iets wat ik in juli daar in Wenen aan de orde zal proberen te stellen. Dat, de, dat, is, dat wetenschappelijk dus gewoon inhoudsloos is wat daar gezegd wordt. en Dan kan je zeggen, ja dan moet die man daar weg. En uh, dan moet iemand anders komen. Maar dat ten eerste heeft het geen zin als ik daarvoor pleit. Maar het is ook helemaal niet, uh, of nodig lijkt me. Want dat hele instituut deugt niet. En uh, het wordt ook niks als daar... Iemand aan het hoofd gezet wordt die goed werk zou willen leveren. Want dat mag hij niet, dat kan niet daar. Dus laat daar maar liever iemand maar blijven dus zitten. Kluit je nou ook over opheffing? Nou, een andere doelstelling, er moet gewoon echt beter een hele andere, totaal andere doelstelling voor. De. Zij moeten bijvoorbeeld, als, dat zij wel kritiek hebben op Nederland, maar geen. Ze zijn niet geïnteresseerd in gegevens die hier komen, die nee. dus iets heel anders laten zien dan wat zij zeggen dat ze willen bereiken met hun beleid. Er komen hele interessante gegevens, die zijn, in oh, veel landen wordt daarover gediscussieerd en worden, komt dat in, in wetenschappelijke artikelen, wordt de situatie in Nederland dan besproken. Maar ja, voor hun leidt dat er niet toe dat ze eens gaan nadenken. Nou, ja, het, dat vind ik, dat kan niet. Nee, maar dat maakt allemaal niks uit, want ze zijn politiek zo sterk als wat. En alleen de regeringen kunnen daar iets in brengen. En er is in ieder geval nog steeds geen regering die daar durft te zeggen... Uh, ...nu komt de, uh, de, uh, gewoon de inhoud van de conventies, de drugsverdragen, moet aan de orde komen... Zijn we nou de goede weg met dat verbod. Of moet dat drugsverbod ter discussie komen te staan. Dat zegt nu niemand. En dat moet daar aan de orde komen. Als ik dat duidelijk heb kunnen overbrengen vandaag. Ben ik weer heel tevreden. Dus dat, dat is, dat is een, een boodschap die dus eigenlijk uh, de politiek vooral moet oppakken. Om dus zover te komen dat het... Maar dan het bijvoorbeeld met, met mevrouw Joldersma heb ik een paar keer al niet zo'n lang debat gehad als laatste bij het gezicht. Maar toch meerdere malen al wel gedebatteerd. En dan, uh, ja, zij zegt dan steeds, ja, maar over legalisering, daar kunnen we niet over, want dat heeft helemaal geen zin. Dat is onbespreekbaar en dat is... Het... Uh, ja, ik zie dat niet. Uh, als je toch merkt dat je een slecht beleid voert, dan zou je toch daarover moeten gaan praten ja Hoezo is het niet bespreekbaar Dat is ja, ja, mijn dat vraag. de vraag. Nee, maar de, de tekenen zijn ja, ook zo. zou alles moeten kunnen zijn. Ja, ja, ja, kan je ja, weinig kwaad ja. mee aanrichten? Over het algemeen niet. Ja, maar ook, ook van de, de, conse de consequenties van het geheel zijn zo vergaand. want Ik zag bijvoorbeeld van uh, Werner uh, in een e-mail uh -huh. dat hij uh, was geweest op een uh, bijeenkomst waar het ging over uh, biobrandstoffen. En dat dus, uh, nu gaat het dan over biobrandstoffen die in hoge mate concurreren met voedsel. En uh, veel uh, bestrijdingsmiddelen vergen, ik weet niet wat allemaal. Het is eigenlijk helemaal niet zo gunstig. Mm -hmm. En daar uh, noemde dus Werner van hennep. Ja. Uh, die had dan die nadelen niet. Ja, die en is toen, en toen bleek projecten. dus dat hennep... Hebben ze niet eens in hun beschouwing meegenomen. Want het zou kunnen voorkomen dat op zo'n veld hennep dan toch ergens een plant staat die meer dan 0,3% werkzame stof bevat. En vanuit zo'n soort uitgangspunt, van hebben we een conflict met de opiumwetten, hebben ze die niet eens bijgepakt. Weet je, van, uh, terwijl het dus, voordat het verboden werd in de dertige jaren, was het dus gewoon gebruiksgewas nummer 1 van ongelooflijk groot belang. Er zijn oorlogen overgevoerd uh, om de, de hennepvezel uh, uh, te kunnen krijgen. Ja, dat is, ja, het is bekend. Uh, ja, ja, ja, van Napoleon, die ging naar ja. Rusland omdat hij ze wou stoppen met hennep leveren aan de Engelsen. Want zo'n zo, zo schip, die, die, die vloot in die tijd, die verbruikte hennep uh, echt per uh, bestrekkende kilometer. Ja, want daar werden alle voegen tussen alle, de alle zeilen zij. alle, zijen, alle touwen. touwen. Maar, dat maar konden Engelsen ze dat zelf niet? Het groeit toch overal? Nou, Inmiddels geven die Fransen dat wel. Ja, het duurt een ja, ja. tijd voordat ja, je zo'n cultuur oh, ja, hebt. Ja, zo had je ook natuurlijk dat toen uh, de, de Fransen verstoken waren van hun suikerriet, uiteindelijk de suikerbiet is gekomen. Ja, dus, ja, uh, dat gaat er even overheen. Ja. Dat, is, dat zijn dan toch van die bewegingen. Van, uh, dat is echt. Uh, en de Amerikanen die dus zelfs in de Tweede Wereldoorlog een, een, een propagandaactie gestart ja, zijn ja, ja. om hen het te kweken. Ja. Ja, en ik, ik heb hun... die film ook gezien. Ja. Hemp for Victory. Ja, precies. Prachtige film. Ja. Ja, ja. Dus dat, dat zijn van die dingen. Die uh, daar, daar zie je van. Hey, dat, uh, dat is dus een belangrijk. Uh, ja. Een belangrijk vezelproduct in dit geval. Maar het kan dus ook zaad leveren, olie. Eh. Het is een grond, bodem verbeteren. Energie. energie. Maar dus, dan, dan, hè, dus hoe, hoe dat Werner daar dus constateert. Ze hebben eigenlijk de meest eh, hoopgevende eh, plant. Die hebben ze niet in hun beschouwingen meegenomen. In verband met een te verwachten conflict met de opiumregels. Eh, ja, ja. Want dat was een organisatie van... Ik weet, het was een, ik, ik zou het niet precies weten. Het was een soort congres of, of iets waar het ging over biobrandstoffen, waar een heel stel uh, enkele tientallen wetenschappers bij elkaar waren en waar dus uh, daarover werd gepraat. Ja, ja, ja. Treurig, treurig. Ja, zo, zo zijn die, die drugswetten in eigenlijk in zijn hoofdlijn gewoon treurig, omdat het dus eigenlijk niet klopt. Ja. Het doet iets, het knot de mensen in een soort van vrijheid. Het zorgt, en daar, meteen zorgt het voor die polarisatie daardoor, hoe dat is. Ja. Het is allemaal voorspeld dat dat zou gaan gebeuren ook. Maar dat uh, toen Nederland, dus dat is, nou weet ik niet precies het jaar hoor, maar tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... Waar uh, wilden dus de Amerikanen steeds meer stoffen gaan verbieden. hebben. toen was er al een opiumverbod. En uh, dat is kort na de Eerste Wereldoorlog gesloten. Hebben de Amerikanen gebruik gemaakt van het verdrag van Versailles. Wat dus de, het einde van die oorlog was. Om daar dus paragrafen aan vast te houden, hangen. Waar landen zich al verplichten om, uh, om opium te gaan verbieden. Wat, ja, wat er niks mee te maken heeft. Maar wat ze dan daaraan. op een moment dat die landen daar helemaal geen belangstelling voor hebben. Nou ja, in ieder geval daarna wilden ze dat uitbreiden. met allerlei andere stoffen. En toen heeft Nederland. Uh, was. wilde niet meteen meegaan. met de, dat ook oh, cocaïne. En daar speelde een rol. dat er een grote. Wij waren cocaïnefabriek in Nederland was. En in Duitsland ook. Maar ze voerden dus argumenten aan. die op zich juist waren dat door het. Te verbieden dat dan het gebruik ondergronds ging en dat het dan gevaarlijker werd en dat er een zwarte markt zou ontstaan en dat het ook waarschijnlijk niet zou verminderen waarschijnlijk het gebruik dat is allemaal gezegd toen maar dat werd dus door anderen. En dat is voornamelijk van de Amerikaanse kant. Werd dat dan van de tafel geveegd. Want dat was alleen maar commercieel. En dat was vanwege hun belangen. Met die, met die fabrieken. Daardoor werd hun, werden ze gewoon verdacht gemaakt. En werd dus. Ja. De, hoefde op de inhoud van hun argumenten verder niet meer te worden ingegaan. Terwijl dat dus allemaal gewoon is uitgekomen. Precies zoals dat voorspeld werd. De schadelijke gevolgen van dat verbod. Is allemaal gebeurd. En dan nog bleef uh, men daar maar mee doorgaan dus dan wordt het op een gegeven moment oh dat zei ik net van nalatigheid maar je zou dus eigenlijk moeten zeggen criminele nalatigheid ja, is, uh, ja. maar het is moeilijk te bewijzen want bij criminele nalatigheid juridisch dan moet je, dan moet je kunnen aantonen dat iemand uh, daar opzet die had. opzet had dus dan inderdaad nalatig was met bepaalde oogmerken dat is natuurlijk niet zo makkelijk te bewijzen maar goed, je kan zeggen ja je ja in jaar uit doorgaat met een slecht beleid. En je staat niet eens toe dat er gesproken wordt over alternatief beleid. Dan is dat wel verdacht. Want normaal gesproken zou je over een alternatief wat uh, iets lijkt te bieden. Zou je willen gaan praten en ja, nadenken. Dus dat ze niet hebben willen kijken naar het Nederlandse cannabisbeleid met gunstige resultaten daarvan op het gebruik dat dat niet geleid heeft tot nadenken over alternatieven is criminele nalatigheid dat is wat ik zou willen betogen nou, ik vond het een heel goed betoog ja. we okay. zijn ook uh afgerond. ze uh, zijn afgerond. Is het ook precies. Oh nee, nog, nee, nog niet. niet precies. Maar dat nee, vullen we zo meteen op uh, met wat uh, mooie muziek van uh, de eeuwige belofte. Ik vond het ik, ik vond heel leuk dat je langskomen bent. Dat je zo, uh, ik vond het leuk om te doen en hebt zo werd het werd dan weer gesprek en dan weer een nou. redenvoering en dan weer een ja, gesprek. Zo. Dus toch gaat toch goed. Ja. Ja. goed. Dus, uh, ja. ja. We hebben volgens mij nog niet eens alles, uh, zo uh, nee. is aan bod gekomen. Maar wel een aantal hele belangrijke dingen. En, uh, ik vind het zo jammer dat ik niet meegenomen heb. Dat boek met een citaat, citaat van uh, Lester Gunspoon. Dat wil ik voorlezen in het Engels. Of heb je dat boek over... Uh, Canada, heb jij die boeken van Lester Gunspoon? Nou, op, uh, ik geloof eentje staat er. Eentje over. Misschien is het dat, maar het komt in ieder geval hierop neer. Hij zegt, ik zal het half in het Engels doen en half in het Nederlands. There is something very special about illicit drugs. En dus is iets heel merkwaardigs met illegale drugs. De, de mensen die ze gebruiken, die gaan zich lang niet altijd raar of irrationeel ja. gedragen. Maar juist de mensen die ze niet gebruiken, die gaan <laughs> dat vaak doen. Ja, nou. Dat is een goede samenvatting. Al die verboden drugs hebben veel te veel nadelige invloed op de niet gebruik. de mensen die ze niet gebruiken. Laten we daarmee afsluiten voor vandaag. Daar kunnen we een week over nadenken. Maar ik weet niet meer hoe het boek heet. Hij heeft een aantal boeken. Het is met Baccalaar en Grinspoon. over is Ja, nee, de Forbidden Medicine heet het geloof ik. Oh, die staat staat tussen. Alleen ze staan door elkaar, dus uh, dat wordt even moeilijk. Ik oh, yeah. moet zo even die stream uitzetten. Ja, die uh, Ja, 4 ja. uh, Lieve mensen, bedankt uh, voor de aandacht. Uh, het was weer een uitzending van twee uur. En uh, ik ben uh, Frederik Polak heel erkentelijk voor uh, zo'n ruime bijdrage vanavond. Graag gedaan. Ja, hartstikke ja, goed. En, en Arwen ook. Bedankt allemaal en. Uh, nou. nou. Oké. Okay. Daar komt de eeuwige belofte, en die hebben het moeilijk met zich te concentreren.